De wateronthaarder zonder elektriciteit. Alle jongen, Die anderlecht -spelers. Kapoentjes allemaal. Ja, het zijn boeven. Het kan allemaal. Kim, goeiemorgen. Goeiemorgen. Charlotte, een zeer goedemorgen. Mark, goedemorgen. <laughs> Lieve luisteraars en supporters van anderlicht, ook een goeiemorgen. Ja, een beetje pech gehad natuurlijk. Bon, de zon, die hebben ze beloofd van het weekend. Benieuwd of het gaat komen. Wij beloven niets. We zijn niet van de verkiezingen natuurlijk. Maar wel zeker, het wordt een mooie ochtend. Goeiemorgen, jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Dus blijkbaar op alle VRT-radio's ja. is er gezegd ja. dat dus, de ander ligt. De nieuwslezers op MM, Studio Brussel, Radio 1, Kara, <lacht> Radio 2. <lacht> We <lacht> hebben Oeps. allemaal gezegd. Dat noemen ze dan fake news. Ja. VRT Nieuws, dames en heren. Dat is uh, gekund. Heer we trekken het recht. Jullie zijn tegenaan belegd, hè? ik voel het. Ja. En nogthans een paarse trui vandaag. Oeh, ja. Och <laughs> ja, dan nog. Maar wel straf, ze hebben ze acht keer op rij verloren tegen Unio. Dat moet toch wel pieken, man. Dat Jentje Vertongen, wat een held. Maar kijk, ja, is dat wel boos? Ja, maar ik heb begrepen dat, dat de spelers wel dus boos waren op de supporters, omdat ze met dingen smeten. Dus ze zullen wat geagiteerd zijn geweest ja. en uh, allemaal. In twee richtingen. Ja, ja voilà. begin eens met die supporters op te voeden, zeg. Wat is dat? Maar goed, ja. goedemorgen, goedemorgen. We gaan goed beginnen met twee Belgen en een vrouw uit Tilrode die toevallig uit dezelfde gemeente komt als Jan Vertongen. Het is echt het, mm. puur toeval. Tilrode, deelgemeente van Temse, En dat is Lena. En Lena ja, was blijkbaar ooit een cafébazin in Tielrode. En twee Belgen waren daar geweldig toppenzot van. Vandaar, goedemorgen. altijd goed om Lena te horen van twee belgen. Goedemorgen. De bijna edeburger van Nijlen, Pommelien Thijs. Ja. Radio 2. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. Is dit Vrijdag 26 januari, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat Anderlecht opnieuw verloren heeft van Union. Dus Union gaat naar de halve finale, de achtste keer op rij intussen. Uh, nog slecht weer, uh, uh, nog slecht nieuws. Regen en wind, maar het weekend zou dan toch een beetje beter worden. Hebben ze beloofd. Ja, straks even vragen aan Sabine of het ook echt klopt. En goed nieuws, hè, want dat wordt het weekend van de Kastaart, de nieuwe mediaprijzen. En het Radio 2-programma De Zoete Inval van onze Onzeluk Appermond, die kan winnen. En je weet, weet je nog wat, wat hij gaat doen? Ja, hij gaat de rabarbertaart ja. weggeven, toch? Ja, het probleem is, hij kan het zelf niet, maar hij heeft wel laten weten van, we gaan het regelen. Ja. Dus uh, maandag, zeker luisteren, want als hij wint, krijgen tien luisteraars een echte Luc en Bart aan barbertaart. Wordt heel mooi. Goedemorgen, dag. Geert Lagrange uit Pelt. Hey, goedemorgen. Geertje, vertel eens jouw weekend. Maak ons gek. Uh, maar ontschek, nog, nog heel veel werken vandaag. Uh, en uh, dan uh, het weekend een uh, beetje uitrusten en voorbereiden op volgende week. Kastaar kijken. Dan okay. op Luc. Ja, heb je gestemd, Geert? Ja, absoluut. Op Luc. Toch, dan zou het kunnen dat jij dan zo'n rabarbertaar krijgt, maandag. Hoe mooi zou dat zijn? Zeg... Oh, dat zou lekker zijn, hè. <laughs> ja, en wat wordt het beste tv-programma volgens jou? Oh, dat is de moeilijke... Ik denk dat alle programma's goed zijn, maar uh, ik heb er eigenlijk geen voorkeur van. Uh, ja, Gert, uh, tafel van Gert vind ik heel goed en uh, de Verultjes. De Verroltjes, de de ja, de de ja, verul ja. ja. Die zijn nog genomineerd, ja, hè. Ja. Ah, ik zou het ja, goed absoluut. vinden. En de Verladers ja, zijn ook nog genomineerd. Ja. Wie verhalve. Ja. Het van ja. Vlaanderen dacht ik ook. Ja, maar, bon, dat hé, ik moet zeggen... De ik moet zeggen, de verlossters, dus, uh, ja, kan klas maken. Oké, okay. we zullen zien. Geert geniet van het weekend en misschien tot maandag voor een taart. Ja. Absoluut. En als de blaadjes vallen, dan is het tick season. Goedemorgen.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 Didn't I lose? Now your tire tracks in one pair of shoes, and I'm split in half. But that'll have to do. Oh, that'll have to do. My other half was you. I hope this pain's just passing through, but I doubt it. I offer my pistol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 Stick season van uh, Noah. Cahan. Het is 16 over 6. Het probleempje met de luisteraar, Frederik Vets. Ik was een beetje in paniek. Goedemorgen, Peter Kim en Charlotte voor mij een, uh, een stijve morgen. Kan gebeuren? <laughs> het, Denk je dan? Ja, het gaat over een ongeval. Die man heeft gisteren een ongeval gehad. Vrachtwagen op zijn vrachtwagen gereden, vrachtwagen goed kapot achteraan. Hij gelukkig alleen maar stijf van morgen. Dat is het. de dag na zo'n ongeval. Dan denk je, je hebt niks en dan word je wakker als een plank. Heb je dat al gehad? Ja, ik ben, ja ben, we zijn ooit eens aangereden. Wij zaten zelf achteraan in een auto en dan aangereden achteraan. Werkelijk in de poep, zeg maar. Heel ja, ja. Maar dus een heel weekend slecht van geweest. en Het was stijf als een Bert. Gelukkig voor de rest hadden we niks. Ah, Oké. Okay. Ja, nee, ik ja. heb het nog nooit voorgehad, dus ik weet het niet. Ja, ongevallen. Het wordt alleen maar eenmaal ingewikkelder. Zometeen hebben we nieuws over het verkeer over drie minuten.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 Wik presenteert de klassiekers. Noemt je ons nu klassiek? <tie> maar nee. Wij zijn de giant. Kingfish. en chicken fillet. En deze week voor maar 3 euro. Op Ook de, de veggies. veggies. Snel naar Quick, Want deze week is het maar 3 euro voor een klassieker of veggie naar keuze. Enkel via de Q-promo in je Quick app Jouw Quick, jouw smaak. Sigma presenteert de schoonste muren ter wereld. Waar vuilen vlekken op de loer liggen, schiet de Sigma-vakschilder te hulp.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 Kies je persoonlijke saloncondities bij je Opel verkopend. Deze maand ook open op zondag. Maanprijs exclusief BTW in financiële renting. Nieuws over dieren, dat is altijd belangrijk. Zeker als je zelf een rashond hebt. Heel belangrijk, rashonden in Vlaanderen krijgen vanaf volgend jaar een DNA-pas om te bewijzen dat ze echt gezond zijn. Wat is precies het nieuws, Charlotte? Veel rashonden hebben ziektes. Herders bijvoorbeeld. Herdershonden hebben pijnlijke heupen of bordercollies hebben oogproblemen. En dat komt omdat de genenpool, de groep genen, bij rashonden te klein is. Dus je krijgt dan vaker inteelt. Waardoor die problemen makkelijker doorgegeven kunnen worden. En vanaf volgend jaar moeten rashonden een DNA-pas hebben, een soort van paspoort eigenlijk van hè, wat er allemaal aan de hand is in hun lichaam, eh, om te bewijzen dat ze genetisch gezond zijn. En je mag nog altijd honden kopen die geen pas hebben, maar dan weet je natuurlijk dat er een risico aan verbonden kan zijn. Dat is dan eigenlijk ja, op eigen risico. En dan mag je achteraf niet gaan klagen als er wel problemen zijn. Eh, honden die dan zo'n pas hebben, die worden ook wel duurder om te kopen, maar ze gaan ervan uit dat je minder dierenartskosten hebt. Maar het gaat wel degelijk over rashonden. Ja, dus uh, ja, een strategie dat we zeggen. zeggen, die hoeft het eigenlijk niet te hebben. Ziezo, so, heb jij... Is dat een rashond van jouw labradoodle? Ja, dat is een hond met een stamboom. Oh. Maar we hebben die negen jaar geleden gekocht. En toen wou niemand die labradoodles hebben. Dus dat was zo'n nestje dat ja, mm. niet overfokt was of zo. We hebben er ook uh, weinig problemen mee gehad. Even afkloppen. Maar um, ja, ja, het is een rashond. Heeft hij zo'n DNA-pal? Nee, nog niet. Okay. Maar nu ik het hoor, kijk, het kan. Regel het, ja. <lacht> Het verkeer, ja daarnet. We krijgen nu plots allemaal foto's binnen van mensen die ongelukken ja. gehad hebben. Oh mannen, maak het allemaal niet te griezelig. Maar het is wel zo, jonge mensen tussen 12 en 18 pakken veel te veel risico's in het verkeer blijkt. Het is een studie van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde deze week. Ruim 4000 Vlaamse scholieren, die vulden vorig jaar een enquête in. En ze vertellen hoe ze zich gedragen in het verkeer. En blijkt nu dat jongeren tussen 12 en 18 um, vaak betrokken zijn bij een ernstig ongeval. Dan moeten ze naar de dokter of naar het ziekenhuis. Maar wat blijkt nu, hebben ze in die enquête toegegeven, dat ze vaak risico's nemen. Dus oortjes uh, insteken, met de hoofdtelefoon uh, rijden. Naar een vuif gaan, een beetje te veel drinken en toch dronken op de fiets naar huis rijden. Of een dode de hoek verkeerd inschatten of niet goed weten hoe dat precies werkt en of een vrachtwagen jou dan bijvoorbeeld wel of niet ziet. Um, en ze zijn ook meer vatbaar voor groepsdruk. Dat gaat dan over een helm dragen of over een fluohesje. Want dat is niet cool, dus we doen dat niet. Omdat de vrienden dat niet doen. En dan ja, kan dat natuurlijk gevaarlijke situaties opleveren. Hè. De helmen, is dat altijd zo'n probleem om te dragen? Ja, ik merk toch ook wel op middelbare school bij mijn zoon ja, dat ja? helm dragen fluohesjes, velen doen het. Maar anderen gaan het toch negeren of zeggen bijvoorbeeld oh, ik woon niet ver, ik moet maar een paar straten in de stad. Mm -hmm. Ik zag, ik zag effectief vorige week zo'n tienermeisje fietsen met haar rugzak. En ze had dan aan die rugzak haar helm vastgemaakt en haar Visje. <laughs> en ik dacht waarschijnlijk gaat ze zo achter de hoek van haar huis die snel opzetten. Dus ja, blijkbaar zal het dan toch nog wel een ding zijn dat het niet cool is of zo. Ja. Waarom is dat ook altijd niet verplicht? Ja. Dat is toch heel bizar? Inderdaad. Er is blijkbaar een reden voor, hè, omdat ze dan op die manier zou een soort vrijgeleide geven... Aan de fietser of aan de automobilisten om dan ja, minder hard op te letten, want ze hebben toch een helm op. Ja. Maar ja, als je het verplicht, het verplicht, dan is het toch gewoon. Ja, dat ja. Is duidelijk. En de VSV vraagt ook ja, dat, dat de scholen gewoon ook meer aandacht geven aan verkeersveiligheid. Misschien kan dat ook een goede stap zijn. Ziezo, deel het gerust even jouw mening bij ons in de Radio 2 app. Hoe zit dat bij jouw kinderen of bij jouw kleinkinderen? Goeie bal of niet met die helm bijvoorbeeld.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 Guitar George He knows all the chords Man is strictly rhythm He doesn't wanna make it cry or sing. Cause Danny knows guitar is all He can afford When he gets up under the lights play his bass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 of swing. the over half zeven, zo meteen al een nieuws uit je buurt Eerst Charlotte. Goedemorgen De NNBS zoekt dit jaar 1300 nieuwe medewerkers, onder meer treinbestuurders, maar ook treinbegeleiders technici en veiligheidspersoneel Er komen meer treinen en daar is dus ook meer personeel voor nodig En in de Amerikaanse staat Alabama is een man geëxecuteerd die al 35 jaar vast zat voor een moord. Hij is de eerste ter dood veroordeelde in de Verenigde Staten die met stikstof is gedood, in plaats van met gif. 2400 300 Amerikanen wachten nog op executie. En Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Christel Maarje. Een Nederlander van 19 is aangehouden omdat hij samen met een compaan een vrouw van 83 uit Staanbroek zou opgelicht hebben voor meer dan 5500 euro. De mannen gaven zich uit als bankmedewerkers en kwamen bij de bejaarde thuis haar bankkaart doorknippen, zogezegd omdat er iets verdacht mee gebeurd was. Maar de chip van de kaart knipte ze niet door en dus bleef de kaart bruikbaar, vertelt Christophe Aarts van het Antwerpen. De daders of de verdachten zijn aan de haal gegaan met de bankkaart... en zijn dan zelfs nog voor de vrouw alarm kon slaan... en voor de rekeningen geblokkeerd werden... werd er toch al een som, uh, een som afgehaald. En dat is natuurlijk iets uh, dat we helaas al, al veel vaker hebben zien gebeuren. Medewerkers van een echte bank komen natuurlijk ook helemaal niet aan huis... om uh, de problemen daar thuis op te lossen. In het totaal zijn er vorig jaar in de provincie Antwerpen... 121 PV's opgesteld voor dit soort helpdeskfraude... waarbij ook effectief geld gestolen werd... In het totaal voor meer dan 2 miljoen euro. Een paar honderd actievoerders hebben gisteravond aan het Antwerpse havenhuis geprotesteerd tegen de komst van een schip van een Israëlische rederij. Dat schip meert vandaag aan in de Antwerpse haven en zou munitie aan boord hebben voor het Israëlische leger. Door het schip in de haven toe te laten, maakt België zich volgens de actievoerders medeplichtig aan de oorlog in Gaza. Carmen Klaassen van Antwerp for Palestine. Die boot die komt naar Antwerpen en die gaat hier um, tanken en dan verder door naar Israël, daar gaan munitie en wapens in zitten die vervoerd gaan worden naar Ashkelon, de haven vlakbij de Gazastrook En die gaan daar gebruikt worden om Gaza te, verder te bombarderen en de mensen daar te vermoorden. En wij vinden dat dat niet kan. We vinden één, dat die boten ja, dat kan niet dat je wapens stuurt. Twee, wij, vinden eigenlijk dat de wij vragen aan de stad en de andere overheden om de boot tegen te houden dat je niet kan aanmeren. In Mol opent de vc 2 Berg op een nieuw ontmoetingscentrum om het tekort aan zalen in de gemeente op te vangen. Iedereen is er welkom om bijvoorbeeld te komen vergaderen of een familiefeest te organiseren. De bouw van het centrum wordt betaald door de verkoop van een vroeger voetbalterrein op de Rollekes. De VZ2 is ontstaan uit de socialistische beweging, maar iedereen is welkom in het ontmoetingscentrum, benadrukt Wally Antonson van Bergop. Wij hebben een rode achtergrond, maar uh, wij willen openstaan voor alle overtuigingen die er zijn. Zolang dat de bedrijvigheid hier is met het aantal personen gebeurt die wettelijk toegelaten zijn. En uh, dat zal het maximum zijn van 150 mensen hier beneden. Alleen niet voor vijven, wij willen geen ambrazen op zijn mols te zeggen met de geburen. Eerst zwaar bewolkt met regen, maar van komen er opklaringen en zelfs wat zon. Het wordt 11 graden. Dit weekend wordt vrij zonnig, maar morgen wat minder zacht, tot 7 graden. Zondagochtend kan het wel nog licht vriezen. Meer nieuws uit Antwerpen in de app van 14 Nieuws. Goedemorgen, dag Mona. Goedemorgen. Een gelukkige vrouw, denk ik. Ik wel, ja. Ah, maar ja. ja. Union heeft gewonnen. Jij bent ah, grote supporter. Ja. Ja. Toch? Ja. Groot is een beetje verdreven, maar ik heb wel een sympathie, dat is waar. <laughs> ik heb sympathie. <laughs> Mooi. Ja. Dan maar even kijken naar die files. Op de Antwerpse ring naar Gent, daar sta je een kwartier in de file tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En dan rij je tien minuten langzamer op de binnenring rond Brussel van Stormbeek tot de Werken in Vilvoorde. En heb je dan ook sympathie voor andere voetbalploegen of alleen Union? Nee, wel alleen hun jongen. <laughs> Een sympathisant, prachtig. Ja. Van 27 tot 29 januari bij Brico, Brico City en Brico Planet. Bij aankoop van minimum 40 euro met je getrouwheidskaart. 25% op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig tijdens de duur van de actie. Van zelfgemaakt slim bespaard. Voorwaarden in de winkel en op Brico.be. Tot 31 januari geniet u bij Ford van spectaculaire saloncondities. Afspraak bij uw ford of op Ford.be. Ford, ford, ford. Tot en met 31 januari zijn het de laatste soldedagen bij Ino. Profiteren van min 20% extra korting op een selectie reeds afgeprijsde artikelen. Amai! Voorwaarden in de bunkel en op Ino.be. Ino. Voor you. Radio 2. Goedemorgen, morgen. Jouw goeiemorgen telt voor 2. WRT Radio 2. Eppa! 1, 2, 3. Un pasito pa'lante, Maria. 1, 2, 3. Um passito para trás. Dan ga je toch helemaal goed op dit liedje. Ja, ik ging er eigenlijk ook al wel goed op. <lacht> Dat was Treser, en Martin. Goedemorgen, wat een goed nieuws. Het wordt het weekend van de Kastaars, de nieuwe mediaprijzen. Luc Appermond is nog altijd in the running. Kan eindelijk eindelijk een kastaar winnen. Maar hij heeft al massaal veel gouden ogen. Maar nog geen deftige radioprijs. Dus hij kan winnen met de zoete inval van Radio 2. En je weet het, als hij wint, dan zet je maandag je radio aan. Want dan kan je een rabarbertaart winnen. Die wordt gewoon thuis geleverd. We hebben een luisteraar die dat gaat doen. Zeer straf. Eén probleem. Lux zit vast morgenavond. Maar DJ Anne en Daan, die hebben een heerlijk plan... Plannend aan, hoor je om tien uur. Goedemorgen, morgen. Dat is een beetje het nieuws van de dag. Blijkbaar, er is een onderzoek geweest. Jonge mensen tussen 12 en 18 nemen nog veel te veel risico's in het verkeer. Ja, reactie blijven binnenkomen. Ivo Smolders, bijvoorbeeld uit Kalmthout is zelf zo'n chauffeur en die zegt ik kan alleen maar vragen, laat je zien, zeker nu het zo donker is, we moeten zoveel in het oog houden. Dus uh, ja, help de chauffeurs en zorg dat je zichtbaar bent. Dimi Halles uh, heeft een idee ja, als, het een, als dat de reden is om geen helmplicht in te voeren, hè, want blijkbaar zou dan de reden zijn uh, dat we dan nog minder voorzichtig zouden zijn. Schaf dan gewoon de gordel af, dan gaan de mensen misschien voorzichtiger rijden. Ja, echt een rare discussie van die fietshelm. Ja. Anne de Van uit Steenokkers, heel goedemorgen Anne. Een heel goedemorgen iedereen. Jij wou je nog even moeien, vertel eens. Ja, moeien. Ik vind gewoon, <laughs> kinderen worden van kleins af aan um, Vanaf het moment dat ze zich in het verkeer begeven met hun ouders, geleerd dat ze als zwakke weggebruiker overal voorrang hebben. Uh -huh. um, ze fietsen mee met de ouders, ze zeggen: van rij maar door, hier heb je voorrang. Um, is ook zo natuurlijk, maar een beetje gezond verstand bijbrengen is echt niet slecht. Je kan geen voetpad oversteken als er op vijf meter van jou een, een auto of een vrachtwagen is. Zeg, zelfs een fietser. Wat je daar zegt, de term zwakke weggebruiker, hoe stigmatiserend is dat? Zwak? Ja. ja. Ik had er nog niet bij ja, ja, het leuk? <laughs> jij, fietser, ja. jij bent zwak. Een zwakke weggebruiker. Misschien moet daar ja, nog iets ja, aan je gedaan valt, ben je, ja Maar ja, als je valt, ben je natuurlijk wel zwak. veel kwetsbaarder ja. Dan, ja. Dan, dan jij in de auto of in de vrachtwagen zit. En wel, over die vrachtwagens. Er was nog eentje binnengekomen van Willem van der Kraat uit Hoogstraten. Willem, goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Hè. Die had nog een opmerking over de vrachtwagens. Vertel eens. Ja, ik, ik zeg als mijn vrouw de weg op gaat met de, met de scootertje, met de brommetje, dan uh, zeg ik: kijk altijd uh, als je met een vrachtwagen in contact komt of zo, kijk in de spiegel bij die camionchauffeur. Dan, dan zie jij hem naar jou kijken en mm -hmm. jij naar hem. Mm -hmm. Maar tegenwoordig met de nieuwe camions, die hebben geen buitenspiegels meer, die hebben een camera. Ja, dan weet jij ook niet of, je, of hij jou gezien heeft. Ik zocht altijd ook contact met de chauffeur. maar... Ja. Dat vind je daar niet meer bij, eigenlijk. Is dat niet meer bij de nieuwe vrachtwagens? En die, die extra spiegels zijn weg, dat is allemaal camera geworden. Nog nooit opgelet. Ja, ja, dus allemaal camera's. Dat zal niet bij je allemaal zijn ding, maar. Nee. Ja, er, er was een slimme vrachtwagenchauffeur die eerder deze week zei: inderdaad, probeer uh, oogcontact te maken. te maken. Op elk moment. U ook weer niet te lang. Hè? Als je vrouw te lang oogcontact maakt met die vrachtwagenchauffeur, <laughs> heb je ook weer een probleem. Tenzij Ricky Martin of Harry Styles aan het uh, rijden is. Dat ja, je? dan moet je blijven kijken hoor. Dankjewel, Willem. Goed, dankjewel. Bye. Kwart voor zeven. chauffeur van de wereld, Harry Styles, as it was. Goeiemorgen. Blijven nog wel reacties binnenkomen over het feit ja, dat fietsers zwakke weggebruikers zijn. Anne Volkaert uit Zemst heeft, vind ik wel, een goed idee. Ze zegt, zwakke weggebruiker wordt uh, beter niet meer gezegd. We spreken nu eigenlijk van kwetsbare of zachte of actieve weggebruiker om over voetgangers en fietsers te spreken. Een zachte weggebruiker? Ik vind dat beter. Zacht is mooi, kwetsbaar is ook zo negatief. Ja. Zacht, mooi... Oh. We gaan naar een zachte weggebruiker, want ja hoor, ook zij zal binnenkort op de fiets zitten. Op dit moment zit ze gewoon nog even in de, in de auto. Waarom zit je in de auto, Margot van de Regio? Omdat het aan het slagregenen is. Slagregenen? Zoals iemand ja. hier uh, net zei, het pijptregen GELACH Sorry, Marco. Ja, dat was niet van ons, hoor. Nee. Maar uh, Marco van Regio, we zien en we horen jou daar in de app van Radio 2. Want ja, belangrijke dag, want we mogen effectief ook bekendmaken. Jij gaat alweer die duizend kilometer van op tegen kanker fietsen. Een soort ja. olympische discipline toch wel. Wat ga je dat precies doen? Wel, ik heb daar vorig jaar ook aan meegedaan. Daar ben ik als fietsende reporter voor Radio 2 um, en als meter ook meegaan fietsen voor de 1000 kilometer. En toen heb ik dus 500 kilometer gefietst. 125 kilometer verspreid over vier dagen. Maar nu ga ik mij dus wagen aan de volle, vijf, uh, aan de volle 1000 kilometer. Um, ja... Ik ga het proberen. <laughs> weet je wel dat je dan een zachte weggebruiker bent? Ah, maar ze gaat hard, dat weet je zo. Nu, vandaag is 26 januari. Lieve mensen, tel daar zes maanden bij. Dan is het vrijdag 26 juli. En dan volg je hier bij VRT alles van de Olympische Spelen over een half jaar. En jij bent er nu al mee bezig, want je gaat op bezoek bij een enorm grote Olympische heldin van bij ons. Vertel. Ja, ik mag langsgaan bij Emma Plasgaard, de zeilster die dus binnen zes maanden uh, aan zet is op de Olympische Spelen. En ik ben voor het eerst sinds lang nog eens naar de apotheker moeten gaan om mondmaskers te kopen. Want ik moet binnengaan bij Emma met een mondmasker. Die is volop aan het trainen, die mag absoluut geen enkel risico nemen om dat trainingsschema in de war te brengen. Maar ik, ga wel eens, ik mag eens gaan horen, uh, liever... Uh, ja, hoe het met haar gaat, hoeveel zin ze erin heeft. Want vorige keer op de Olympische Spelen is uh, Emma vierde geworden. Dus ik kan me heel hard voorstellen dat de strijdlust gigantisch groot is om dit jaar een medaille mee naar huis te nemen. Maar ja, ze heeft onlangs op het WK nog een bronzen medaille gehaald. Dus dat gaat ze, die, ze gaat hem sowieso knallen. Over een uurtje hoor en zie je Margot van de regio. Margot. Ja, je Tua, Lipa. Tua Lipa is onlangs op een rode lopen verschenen, volledig in het paars. En dus bij deze is dat blijkbaar aan het modekleur van dit jaar. Uh, inderdaad, Charlotte van het Nieuwe. Charlotte het is al mee. Juist uh, ja. Goed bezig. Ja, we zitten nog een beetje beige te wezen. Ja, een... wij zijn altijd zo'n beetje neutraal. Zeer 2023. Een beetje Zwitserland. Ja, ik had vroeger niks met beige. Plots is mijn kleerkast vol met beige. Ja, jij draagt veel beige. Ja, veel te veel beige. Dat is niks. Dus we moeten ervan af. Ja. Dus uh, paars wordt het kleur. De Anderlecht zal zeer blij zijn. En blijkbaar groen was het deze week bij ons. Nee, de Walipa heeft gezegd paars, dus dan wordt het paars. Het is drie voor zeven, zeg. Allemaal een zeer goede vrijdagmorgen. Ik ben toch rustig! Niet goed geslapen? Ga dan beter naar beter bed. Nu tot 50% korting op bijna alles. Beter slapen begint bij beter bed. Ook open op zondag. Wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi Superpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen voor de knaldiprijs van maar 6 euro. Aldi, altijd slim. Peugeot. Bestemming. De beste saloncondities. Vertrek. Nu. Sla linksaf. Bestemming. Oh, nu al bereikt. De Peugeot saloncondities bevinden zich aan uw rechterkant.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 voor uitsluitingen en voorwaarden van de autoverzekering, raadpleeg de infofiche op belfiusdirect.be kilometerverzekering. Voilà, en mogen we daar wat ijsblokjes in voor u? Nee, drink graag warme cola. Die heeft precies niet goed geslapen. En dan ga je maar beter naar Beterbed. Nu met kortingen tot wel 50% op verschillende Emma-matrassen. Beter slapen begint bij Beterbed. Fans van Felke, de Bruine uit Rousselane. Zitten we nog voor acht uur? Felke, wie dat? Hè? Ja, je kent ze wel hoor. Daarom blijf je gezellig hier. Elke dag, Felke voor 2, VNT Radio 2. Het is 7 uur in het paars, VNT-nieuws Charlotte Cruz. Goedemorgen. Veel jongeren nemen nog altijd onnodige risico's in het verkeer. In de Amerikaanse staat Alabama is een ter dood veroordelen voor het eerst geëxecuteerd met stikstof in plaats van gif. En Union gaat naar de halve finale van de Belgische voetbalbeker. Jongeren tussen 12 en 18 nemen nog vaak onnodige risico's in het verkeer. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde bij 4000 jongeren. 1 op de 10 van die jongeren raakte in 2022 betrokken bij een verkeersongeval waarbij iemand naar de dokter of het ziekenhuis moest. Ze gebruiken vaak een hoofdtelefoon of een GSM op de fiets, zegt Werner, de dobbeleer van VSV. Er worden inderdaad onnodige risico's genomen, bijvoorbeeld naar muziek luisteren, waarbij dat je volledig afgesneden bent van de, ja, de geluiden uit de omgeving of met de GSM bezig zijn in het verkeer. We zien ook dat ja, de helft van de jongeren zich in een doodhoek situatie niet op een veilige plek in de buurt van de vrachtwagen zet. De regels voor gokken worden opnieuw strenger. Gisteravond heeft de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat strenger is voor de hele sector door een principieel reclameverbod in te voeren. Dat wil zeggen dat gokreclame nog meer beperkt wordt. Om te gokken moet je dan ook minstens 21 jaar zijn. Die regels gelden wel niet voor de Nationale Loterij, wat tot kritiek leidt bij NVa en Vlaams Belang. Het wetsvoorstel moet de stijging van het aantal gokkers tegengaan en dat is dan vooral online. De NMBS zoekt dit jaar 1300 nieuwe medewerkers, onder meer 400 nieuwe treinbestuurders, maar ook treinbegeleiders, technici en veiligheidspersoneel. Er komen meer treinen en daar is dus ook meer personeel voor nodig. Alexander volgt de opleiding tot treinbestuurder. Het duurt zowat anderhalf jaar en hij is enthousiast. Als je in het begin hier komt, dat is toch machtig om de technologieën te zien daarachter en alles. En dat je denkt, van, ik kan hier later misschien mee rijden, dat is ja, een fantastisch gevoel. Het is een zeer grote verantwoordelijkheid. Dat is echt een jongensdom die van mij aan dat komen is. Je gaat een heel speciale job tegemoet. Je gaat heel veel mensen blij maken. En dat is echt het gevoel van, dat wil ik doen. Op het kabinet van de Franstalige minister van Onderwijs hier van de PS zijn bij een huiszoeking eind vorig jaar 50 zakjes cocaïne gevonden. Een medewerker is een dag voor de huiszoeking opgepakt op verdenking van drugshandel. Dat zegt de woordvoerder van de minister. De medewerker is intussen ontslagen en er zouden geen verdere verdachten zijn. In de Amerikaanse staat Alabama is Kenneth Smith geëxecuteerd. De man zat al 35 jaar vast voor een huurmoord die hij pleegde. Hij is de eerste... De eerste ter dood veroordeelde in de Verenigde Staten die met stikstof is geëxecuteerd, zegt Björn Soenens. Kenneth Smith wachtte al 35 jaar lang op zijn executie. Die mislukte twee jaar geleden. toen de beul geen goede ader vond om hem een dodelijke injectie toe te dienen. Nu is Kenneth Smith omgebracht door de staat Alabama. met het toedienen van stikstof. Zijn advocaten protesteerden tevergeefs en noemden de experimentele executie ongewoon en vreedaardig. afgelopen nacht. De Verenigde Staten zijn zowat het enige Westerse land waar de doodstraf nog bestaat. Al hebben 23 van de 50 Amerikaanse staten de doodstraf wel afgeschaft. 2400 Amerikanen wachten intussen in hun dodencel op executie. Union gaat naar de halve finale van de Belgische voetbalbeker. Het won gisteravond van Anderlecht met 2-1. Unionspeler Noah Sadiki was heel tevreden. Ja, we hebben, we hebben heel hard gewerkt. Heel hard gelopen. Nadat we, nadat we heel snel met team waren. We hebben alles gegeven en we hebben de verdiening verdiend, denk ik. Uh, ze hebben heel goed gespeeld. Ze hebben zelfs uh, op het einde kunnen scoren. Maar ik denk echt wel dat het een vertiend was. Omdat Anderlecht supporters met drinkbekers begonnen te gooien, werd de wedstrijd ook een tijd lang stilgelegd. Union speelt de halve finale tegen Club Brugge. De andere halve finale gaat tussen KV Oostende en Antwerpen. En op de Australian Open is de tienvoudige winnaar Novak Djokovic uitgeschakeld in de halve finales. Hij verloor in drie sets van de Italiaan Sinner. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Een Nederlander. ...van 19 is aangehouden omdat hij een vrouw van 83 uit Stabroek... ...voor duizenden euro's heeft opgelicht door zich uit te geven als bankbediende. En actievoerders hebben in Antwerpen geprotesteerd tegen de komst van een schip... ...dat munitie aan boord zou hebben voor het Israëlische leger. Eerst zwaar bewolkt vandaag met regen, maar van namiddag komen er opklaringen... ...en zelfs wat zon. Het wordt 11 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je de hele dag door in de app van VRT Nieuws. Dan is het een beetje rustiger, maar er is wel regen, dus dat zou wel problemen kunnen geven. Goedemorgen Mona. Goedemorgen. Ja, normaal gezien zien we op een vrijdagochtend bijna niets. Nu toch wel een beetje files richting Antwerpen. 10 minuten vanaf het parkeerterrein in Randst. Op de Antwerpse ring naar Gent een kwartier tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. En er is een ongeval gebeurd in Antwerpen-Zuid. De linkerrijstrook is daar versperd. Richting Beveren vertraag je wat tussen de A12 en Lillo. En dan gaat het 10 minuten langzamer op de binnenring rond Brussel. Van Strombeek tot de Werken-Infils. Goedemorgen zeg. En toen won Oekraïne plots het Eurovisie Songfestival. Morgen, Met Ruslana. Voilà, het was 2004. Hey, hey! hey. Goedemorgen morgen. Je vrijdag begint. Ruslana. intussen heeft Kim even meegedanst met Ruslana. en ja. Wild Dancers. Ik moet er wel uh, nog eventjes van bekomen. Het was iets te wild. Die deed dat. Hij was geen gewone vrouw trouwens. Hè? Ja, maar ja, in zo'n warme winterkolter was dat misschien een beetje uh, geen goed idee. Dat, het is vandaag vrijdag. Uh. 26 januari, de dag dat je hoort op Radio 2 dat jongeren te veel risico's nemen in het verkeer. De well, top vandaag ook, want wel regen en wind. Maar het weekend zou beter worden. Over 10 minuten hoor je Hagen door met alles daarover. En dan, als je nog geen honger had, ja dan nu wel, want we gaan gezellig barbecuen. Toen wij elk weer een goed plan. En we gaan dat 81 uur doen. Meer dan drie dagen dus. De sloeber die dat wil doen, die heet Christophe de Schepper uit Haaltert. Hij wil een wereldrecord breken. En Christophe, goedemorgen. goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, op dit moment zien we jou en horen we jou in de app van Radio 2, live op VRT1. Ja, Gistermorgen ben je begonnen, Christophe, aan een wereldrecordpoging barbecuen. Hoe gaat dat precies? Uh, vleesbakken op de barbecue. <lacht> uh, ja. <lacht> ja, wat is Barbecue is bakken, en man. <lacht> zeg, zou je bijvoorbeeld ook een krok, monsieur, met preparé tussen op een barbecue kunnen smijten? Uh, dat gaat, maar uh, dat gaat me toch niet doen. Dat is. Nee, nee dat, dat gaat niet. Nee, toch maar iets raar, hè? Wat, zijn de, wat, zijn... wat zijn de exacte voorwaarden? Eh... Uh, Hoeveel tijd heb je? Want uh, dat zijn er uh, heel wat. Uh, de belangrijkste. Een van de belangrijkste. Een, wat blieft? De belangrijkste. De belangrijkste is dat er altijd minstens vijf stukken vlees op de grill liggen. Verschillende soorten dan ook. Ah uh, ja. En dan uh, wordt er uh, soms een beetje een mindfuck. Uh, als je een stuk vlees wilt afpakken... Nee, ziet dat er een ander op ligt. En na 20, 30 uur gaat dat nog, maar na 50, 60 uur zal dat waarschijnlijk wel een beetje binnenwegen. En mogen we even zien welke stukken liggen er op dit moment op beschrijven? Ja, het is, het, is nog, het is nog vroeg en nu, dus we uh, uh, moeten nog ontwaken. Hè, nu. Ah ja, want wie gaat dat allemaal opeten? Ik dacht dat jullie straks nog naar hier kwamen. Ja, want 81 uur en als je gisteren bent begonnen, dat is ongeveer een goede drie dagen. En met alle pauzes erbij, ga je door tot zondagavond 19 over 7. Hoe ga je dat uithouden, Christophe? De bedoeling is om na tussen 40 en 50 uur hebben toch wel een beetje pauze opgespaard. en kunnen we hopelijk een uur of drie slapen. alleen iets langer zelfs. Maar we gaan zien wanneer we onze klop krijgen. En zolang we hem niet krijgen, doen we verder. Ja, maar stel dat je de klop krijgt. Wat doe je met moeilijke momenten dan? Ja, maar ik heb altijd uh, een crew bij mij die, die mij helpen en die mij wakker houden. Uh, ja. Dus dat mag ik niet van klagen. En voor alle duidelijkheid, je doet het voor het goede doel. Wie wordt er beter van, Christophe? Uh, dat is uh, terug, uh, kom op tegen kanker. Heel, waar heel wij broer plankjes voor verkochten en nu doen we een barbecue voor onze 100 kilometer run te sponsoren. Hopla, het is niet de eerste keer, want je hebt al eens 32 uur gebarbecued, maar dat was niet officieel. Wat is er misgegaan? Nee, dat was 32 uur was het record en ik heb er 37 van gemaakt. Het probleem was dat... Uh, dat het niet goed geregistreerd wordt via de camera. Allei, oh. maar dit is al ja. officieel, dus we gaan het ook allemaal opvolgen bij Radio 2, daar in, in Haaltert. Dus als het lukt, dan ben je een heel gelukkig man. Oké, okay, het is ja. vroeg, maar wie gaat er dat eten nu vanmorgen al opeten? Uh, wij geven vanaf acht uur ontbijt. Het is hier in Haaltert de wekelijkse markt. Oh, en goed. daar verwachten wij toch wel een beetje volk van. En, uh, er zijn nog tal van dv-sets voorzien, optredens, uh, gans weekend door... Uh, Alleen, had echt wel nog veel, uh, veel volke ja. Kijk, volg de geur gewoon van Christophe, de schepper in zijn barbecue met Haaltert. Gaat een wereld breken. Ja. 81 uur. Veel succes, man. Dankjewel. je wel. Dit <laughs> is Justin Timberlake. Het Het is nieuw Selfish. So if I get jealous I can't help it Every time the phone rings, I hope that it's you on the other side, I wanna tell you everything So if I get jealous, I can't help it. If I could Het is nieuw. Het is Justin Timberlake. Ja, dat is duidelijk. Goedemorgen, Gunnar Arijs. Die is ook al enthousiast. Go Christophe, hier op mijn maat. Hem steunen kan tot zondagavond tot 19 over zeven in Café de Fles in Haalterd. Het is voor op tegen kanker, dus wereldrecord barbecue. Maar dat is 81 uur. Hè. Ik vind het wel echt heel heftig. Hoeveel oh, brandwonden gaat die mensen oplopen ook? Als je dan, nee. Maar ja, als je dan te moe bent en je dan even voorover. Nee, je moet toch nee. high worden van de, van, van de vermoeidheid? Ja, en van die dampen ook. Wow, man. Het wordt ontzettend gezellig, lieve mensen, want vanmorgen geniet je mee van een heerlijke West-Vlaamse actrice. Patricia Kargbo, die speelt de agent Felke de Bruyne in de West-Vlaamse politiereeks Chantal, nu zondagavond op VRT1. En intussen weet heel Vlaanderen waar ze vandaan komt, want dat is daar wel een dingetje in die reeks. Intussen gezien? Ik heb de eerste aflevering gezien, ja. Leuk, hè? Ik vond het heel goed. Alleen nee, ik ben aan het liegen, want de laatste tien minuten was ik even in het slaap gedommeld. hu. Ja, maar niet omdat het niet goed was, omdat ik heel vroeg was opgestaan, maar ik ben heel aangenaam verrast. Ja, het is echt steengoed. Beter ja, en heel goed gelachen ook. Wat nou, is dus Velke bij ons in de show. En uh, Punto Punto, ook die speel je zo meteen. Om die exclusieve morgenmorgenmok te winnen. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Wasier van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashier.be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 Goedemorgen morgen! Goedemorgen! Je bent er klaar voor. Zeg, zo meteen kan jij dus een exclusieve Goedemorgen Mok winnen. Uh, die is zo uniek dat volgens wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Waarschoot is, die, is dat de meest unieke mok om uit te drinken, Gert. Wel, ik ben heel benieuwd om die mok in mijn handen te krijgen. Eerst, eerst spelen, hè. Eerst spelen, natuurlijk. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Eén letter krijg je. Vul aan. En bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve Goedemorgenmorgenmok. Spelen en passen als je het niet weet. De Z, daar beginnen we mee. Succes. Welke Z zijn dode mensen die herreizen in horrorfilms? Uh, zombies. Welke A is een muziekgroep van Marcel van Tilt als frontzanger? Pas. Welke B is een stad in Henegouwen en zijn ook heuvels in de Alpen? Uh, bergen. Welke C is een stekelige groene plant uit de woestijn? Uh, pas. Oh, nee. Ja, jammer, jammer. Nee, niet erg. Gewoon overlopen. De Z dode mensen die herijzen in horrorfilms. Natuurlijk zombies. En dan de A, de muziekgroep met Marcel van Tilt als frontzanger. We zochten arbeid-adelt. Ja, uh, arbeid-adelt. Toch moeilijk ook, ja. Die ja, had je wel juist natuurlijk de stad in Henegouwen. Is Bergen. En dan de ja. C, ja, die had je moeten weten. De stekelige groene plant uit de woestijn was de cactus. Ponto, ponto. Ah, ja, de cactu, Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Ja, het is ja, zoals, ja, ja, ze, ja, ja, ja, ja. zoals ze in Brugge toch zeggen, lot. Cactelders. Ja, <laughs> nee, cactus. Ja. Maar goed, Gert Uitbrecht... Toch nog een goed weekend, man. <laughs> Speel maandag zelf mee en win jouw goeiemorgenmorgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Song. In dus is Kim nog altijd een beetje aan het bekomen van een mop die ze toch alleen maar kunnen maken in West-Vlaanderen. Maar ik kende dat niet. Ja, dat is toch is een cactus? Cactus, maar nee. Nee, nee, elders. Cactus, kakt niet thuis, maar elders. Ik vind dat goede moppen die alleen maar in West-Vlaanderen werken. Ik vind het fantastisch. Ik vind het wel niet waar. Ik vind wel cactus. Cactus? Ja, ik ook wel. Zolang het niet in de keuken is. is oh, wel ja. prima. Ja. Subaru, safe, fun, tough. Ik ben blij dat Charlotte van het VRT Nieuws het niveau toch een beetje optilt op deze manier. <lacht> Mijn bijdrage is groot, ja. We gaan live naar Bornem, dames en heren. Een van de meest gelukkige gemeenten van uh, ja. Oost-Vlaanderen. Sabine, goeiemorgen. Goeiemorgen, Peter en Kim. Hey, maar dat is nu, dat is nu pech hebben, hè, Sabine. Je, dat is toch Bornem waar je woont, hè? Dat klopt, ja. Wij zijn dus quasi buren. Ik woon in Themse. Maar ja. Themse is dus de meest ongelukkige gemeente van Oost-Vlaanderen. Ik vind het zo erg voor Themse. Oei, en daar hangt zo'n mooie banner. Ja, ja jawel. ik heb hem gisteren zien hangen. Zo prachtig. Van goedemorgen, ik weet het. Ja, ik snap ja, ik vind... het niet. Ja, het komt allemaal goed. Dat zijn slingerbewegingen. Ja, en de brug is van ons. Maar los ervan... Voilà. Ja, Sabine. <laughs> het is aan het regenen, merk ik. Wat krijgen we? Ja, dus uh, het is een regenzone die redelijk snel van west naar oost trekt, want in West-Vlaanderen is het al droog en ook een groot deel van Oost-Vlaanderen. Dus ja, de komende uur eigenlijk schuift het al verder op naar het oosten. En in het begin van de namiddag is het eigenlijk al verdwenen, uh, langs het zuidoosten van het land, uh, langs de Ardennen. En dan krijgen we brede opklaringen. Deze voormiddag hebben we de maxima 7 tot 11 graden. We hebben ook nog redelijk wat wind, met nog rukwinnen tot 60, zee tot 70 km per uur. Na de middag wordt het een paar graden koeler, maar dus ook wel zonniger en rustiger. Voor de volgende nacht brede opklaringen, de wind valt weg, een paar hoge sluierwolken, meer niet, plaatselijk wat nevel of mist en redelijk koud. Min 5 graden in hoog België, 0 tot min 2 graden op de meeste plaatsen en een plus 2 graden voor de kuststreek. En dan het weekend wordt uh, ja, redelijk mooi met wel koude nachten, maar ja, overdag de zon uh, zaterdag tot 8 graden, zondag tot 11 graden. En ook maandag en dinsdag zijn nog redelijk mooi, vaak een gesluierde zon, maar alvast tot en met dinsdag blijft het droog. Oh Goed zeg. Tof. Hij is dus. Lekker weer van het weekend. Daar houden we ons aan vast. Dankjewel, Sabine. Goed weekend. Maandag kon je hier de eerste keer een a cappella la versie horen van een grote hit van bij ons. Werd Zwemmen in de zee van Bart Peters. En maandag doen we dat opnieuw met één op een miljoen van Meteor. En Joris komt ook gezellig mee ontbijten. En moeten we hem wel een beetje troosten omdat hij geen Mia heeft gewonnen. Nee. Pek. Maar ja, je ziet hem trouwens in de kastaars. Hij gaat, hij gaat spelen. dit uh, is heel bijzonder bij de kastaars van het weekend. weet jij dat? Ja, Misschien moet ik dat nog niet zeggen. Ja, ik, ik, ik weet dat niet. En ik zit er ook even in. Ja, moeten we even kijken. Hè? Huh? Ja, nee, toch ga ik niet. Ah ja, want je hebt tegen mij gezegd dat je niet gaat. Nee, het is een lang verhaal. Maar als je die acapella-versie nog niet gezien of gehoord hebt, dit is jouw kans. Even de app VRT1 opengooien. Bart Peters met onze acapella-groep Impact. Zwemmen in de zee. Zemmen <tieden> hebben er weer hè. Bar, bar -bar, uh, uh. Klachten liggen in de duinen. Liggen naast Klachten liggen naast mijn Liggen in de tuinen. En terwijl ze lachten bruinen. Vroeg ik droog, uh. hou je van nacht. Uh, uh. Hoe bedoel je wat ze weten? Vroeger ga je met me mee? Want dat was een week. Weinig kans op al de nee. Okay. Gaan Different. we zwemmen in, de ba -ba -ba. Flat, zwemmen in de zee. Zwemmen in de zee. En gaan we zwemmen ba -ba in de zee. Als twee vissen in het water. En gaan we zwemmen in de zee. Gaan we zwemmen in de zee. Vissen hebben nooit problemen ba, Problemen vrij Vissen kunnen alles aan ba, Vissen hebben nooit problemen Je ziet ze zelf de pillen nemen ba, beginnen ze niet. Ba, Of naar ba, een psychiater gaan ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Wat ik daarmee ba, ba, wil bedoelen ba, ba, Water is totaal oké okay. dus En wil je hier een vis ba, ba, in voelen Ga dan zwemmen in de zee Zwemmen in de zee Ga dan zwemmen in de zee Net als vissen in het water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 Zwemmen in de zee. Zwemmen in de zee. Zwemmen in de zee. de De man die nooit met pensioen zal gaan, Bart Peters. Zwemmen in de zee. Kan je herbekijken? Radio 2BE of VRT Max kan je op dit moment ook gewoon alle nieuws volgen van je buurt. Straks meer eerst channels. Goedemorgen. Jongeren tussen 12 en 18 nemen nog vaak onnodige risico's in het verkeer. Dat blijkt uit een bevraging van de Stichting Verkeerskunde. Ze gebruiken vaker een hoofdtelefoon of GSM terwijl ze fietsen. En daardoor zijn er ongevallen waarbij ze naar de dokter of het ziekenhuis moeten. En de regels voor gokken worden opnieuw strenger. Gokreclame zal nog meer beperkt worden. Om te gokken moet je dan ook minstens 21 jaar zijn. De regels gelden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 En het jeugdverblijfcentrum Rielen in Kasterlee wordt het komende anderhalf jaar grondig gerenoveerd. Een achttal gebouwen op het natuurdomein zullen vernieuwd worden. En ook de centrale middenweg wordt helemaal heraangelegd. Die zal veranderen in een verbinding met pleintjes waar gasten elkaar kunnen ontmoeten. De focus ligt op duurzaamheid, vertelt directeur van Rielen Bert Melkebeek. Wat we nu doen is eigenlijk minder oppervlakte bebouwen, sowieso minder verwarmde oppervlakte bebouwen dan dat er uh, voordien was. Dus uh, wat dat betreft zetten we een hele grote stap, ook de bouwwerken op zich maken heel erg de verbinding met de natuur, want ze staan in het bos en het is voor onze gasten, kinderen en jongeren die hier verblijven belangrijk om ook die connectie met het bos en het buitenleven sterk in de verf te zetten. De Vlaamse overheid investeert bijna 11 miljoen euro in de vernieuwingswerken die anderhalf jaar zullen duren.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 Goedemorgen Mona. Goedemorgen. Toch meer dan 100 kilometer op vrijdag, vertel. Ja, toch wel. Een langere file richting Antwerpen, van een kwartier uh, vanaf Massenhoven is dat. Dan wat traag rijden op de Antwerpse ring naar Gent, tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Beveren vertraag je wat tussen de A12 en Lillo. Naar Brussel een kwartier bij, vanaf Peuty en tussen Tieltwingen en Rotselaar. En dan langzamer rijden op de binnenring rond Brussel, van Iteren tot Halle Verder op een kwartier bij, van Zelik tot de Werken in Vilvoorde. Bon, we hebben hier nog een uh, klacht binnengekregen. Platte batterij, de touringwegenwachters staan 24 uur op 24 voor je klaar, overal in België. Daarnet was ik bezig over het feit dat Temse de meest ongelukkige gemeente van Oost-Vlaanderen zou zijn. Stap in Hagedoorn, je woont in Bornem. Ik zei van ja, Bornem is een van de meest gelukkige. Kleine klacht binnenkregen uit de provincie Antwerpen van Toon Geens uit Sint-Katalijnen-Waver. Toon, goeiemorgen. Peterke, Peterke, Peterke, toch een kleine fout, hè? Ja, vertel hmm. toch eens. ja, Bordenburg, toch wel tot Antwerpen eigenlijk, in plaats van Oost-Vlaanderen. Jammer, jammer, jammer. Ja, het is zo'n mooie, mooie gemeente. Ik dacht van, dat is typisch Oost-Vlaanderen. Je wou het weer hebben, hè? Hebben, hebben, hebben. Ik had het al ingelijfd, ja. Ja, ik woon zo echt op de scheur van Oost-Vlaanderen en Antwerpen, ja. ja het... Maar het is niet van jou, het is van Nee, ons. Nee, maar kijk, dankjewel, Toon, om onze. <laughs>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 je een gewoonte die niet snel zal veranderen. Maar stop, deze vrijdag is het ook check-and-safe-dag. Dan geeft mevrouw François haar meterstanden in op de site van Engie. Zo zijn. Omdat ze weet dat wie vorige winter de check-and-safe deed, dubbel zoveel energie bespaarde. Maak ook een maandelijkse gewoonte van het check-and-safe van Engie en bespaar op je energie. Engie, al onze energie gaat naar jou. Nu bij Sunweb. vroegboekvoordelen op jouw cruisevakantie. Inclusief hotel en vlucht. Ontdek alle vroegboekvoordelen op sunweb.be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 Chesney Hawks en de one and only. Ja, jongens. Maar dus, ja, lieve mensen, ik moet het er ja. even over hebben. Dus daarnet was ik even naar buiten gelopen. En dan, dan hoorde ik... Aan water geven, ja, dan hoorde ik Charlotte en Kim plots roddelen over Chesney Hawks. Ja. En wat zei Charlotte Krul. Ik zei, die is 52 jaar. En toen zei ik, dat is al oud, hè. <lacht> Ja, is niet ik, dat is heel oud, ik ga die eens googelen. En dan zei ik, ja, hij ziet er wel jonger uit dan Peter. Oe, oh, en ook veel dunner, maar hard. het om te plagen. Hard zijn en jullie. Om te hard. Maar goed, lieve mensen, het is 19 voor 8. Check even de app van Radio 2 en ook VRT1, want... Marco van de regio. Wees erbij hoor, het is nog een half jaar voor de Olympische Spelen in Parijs. En hoe zit het met onze topzeilster Emma Plasgaard? Ja, dat vroeg ze zich af, twee weken geleden nog brons gehaald op het WK Zeilen. Mag je toch trots op zijn, hè? We even live naar Gentbrugge, naar Emma en naar Margot met een mondmasker. Wat is er aan de hand? Ja, ik moet natuurlijk een mondmasker dragen, want Emma Plasgaard, de zeilster, die is volop aan het trainen voor die Olympische Spelen. En die training mag niet in het gedrang komen, dus we hebben voor de veiligheid een mondmasker opgedaan. En heel grappig, ik dacht, ik ga met Emma eens meevolgen hoe ze traint. Dat gaat op een boot zijn, dat gaat op het water zijn. Maar Emma, je hoort het misschien al. Je zit gewoon op de rollen. Ja, klopt. Uh, dat is een de groot deel van onze alternatieve trainingen, fietsen. En uh, met dat weer zo triestig is de laatste tijd, uh, is dat vaak binnen. Ja. ja, dat is ook goed voor de cardio waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Dat is, uh, dat is ook waarvoor we het doen. Ja. En het zin is ook, je zit hier zo in een klein, schattig bureautje te, te trainen. Is, is dat uw vaste trainingsplek? Ja, dat is onze vaste enorme trainingplek. Uh, dus we zijn hier in mijn appartement, Gent. Um, en ja, dat is zo de plus één, ik het zo de anderhalve slaapkamer... Ja, ideaal voor uh, storage, fietsen en uh, voor onze kleine... Workouts, ja, Het Eén. rommelkotje of het trainingskotje. Er staat ook een mooi schilderij uh, van, manier, van, van, van als je op de boot zit. Dus het voelt wel een beetje alsof we op open water zitten. Hè? Maar zeg, binnen zes maanden is het zover. Dan ben je aan zet op de Olympische Spelen. Niet in Parijs, wel in Marseille. Want je moet natuurlijk op open water uh, trainen. Ben je daarmee bezig, zo dat aftellen? Oh, het is nog zes maanden? Uh, ik moet eerlijk zeggen, toen jullie baalden voor er langs te komen, uh, was uh, dat nieuwe, nieuwe informatie van mij dat het nog zes maanden was. Ja, ik had daar nog niet over nagedacht. Uh, Goh, bij ons, onze periodes zijn heel uit afgeleend. we hebben nog uh, x aantal wedstrijden, x aantal trainingskampen en dat is eigenlijk hoe dat ik aftel, um, minder en zo puur dagen. Oké, okay. ik heb wel nog iets kleins mee voor jou voor dat aftellen, maar dat is voor straks, want ik wil eerst wel weten, je hebt dan onlangs dat brons gepakt op het WK in Argentinië, supergoed, hoe kijk je dan naar de Olympische Spelen? Ik, denk, ik kijk naar de Olympische Spelen met heel veel zin erin. Ik kijk er super hard naar uit. En ja, ik, ik doe natuurlijk wel op het, om op het sabotje te staan, op het hoogste plaatje te staan. Daarvoor zijn we ook aan het trainen. En dan, wanneer we in Marseille zitten, zullen we zien wat eruit komt. Ja, want vorige keer in Tokio was je vierde. Ik kan me voorstellen dat die strijdlust daar nu echt gigantisch is. Hè? Ja, die, uh, ik, ik, het is nog heel vaak dat ik me visualiseer, hoe dat ik daar dan mee voelde het, toen ik vierde werd. Dat was heel trots, maar ook een stuk ontgoocheld. Um, dus ja, dat zorgt ervoor dat de laatste drie jaar dat, dat elke keer meeneemt in elke training dat het doet. En ja. het is ook in Frankrijk, dat is dicht bij huis. Vorige keer was het in Tokio, speelt dat ook parten. Het is vooral voor ons een stuk gemakkelijker logistiek. Uh, het zorgt ervoor dat we gemakkelijker op en neer kunnen gaan. Waardoor we wel, uh, beter kunnen indelen van wanneer dat we thuis zijn, wanneer dat we niet thuis zijn. En um, ja, het publiek zal er zijn. Ja, meer vrienden leuk. en familie, denk ik. Ja, inderdaad. En ook uh, ja, geen Covid-spelen normaal gezien. Fingers crossed. Ja, de eerste volwaardige ja. spelen blijkbaar in zo'n Olympisch dorp, dat gaat er heel wild aan toe. Dat ga je dan ook voor de eerste keer meemaken. Uh, ja. Ja, klopt. Uh, nu voor ons is dat natuurlijk, we zitten in Marseille, dus we hebben zo een satelliettorp, dus dat valt best wel mee, maar ja. Um, yeah. Oké, okay. kijk Emma, ik heb u gezegd, ik had nog iets mee voor u, wij hebben bij Morgenmorgen een aftelkalender gemaakt, oh. zodat je per dag kan zien hoeveel dagen dat het nog is, dus we gaan wel een beetje okay. uh, de druk erop leggen. Ik zal hem hier in de, in de pink even leggen, ja. Oké, okay. okay, dat is goed, voilà. Kijk Emma Plasgaard, ze is er klaar voor. The Pink de Pink Cave. zijn nu de Pink Cave? All right. Alternatief op de Men Cave. De Pink Cave. Goed gedaan. Emma Plasgaard volledig klaar om dat te gaan knallen op de te Spelen van Parijs. Van de zomer is dat. En zondagavond, ja, dan is die geweldige, geweldige reeks Chantal. Nou wie is de vrouw achter Felke de Bruyne? Felke wie? Die hoor je zo.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 I'm not here to make friends. Ja, dat is de media. Sam Smit, goedemorgen. <laughs> Het is een mooie ochtend, 12 voor 8. Om om zit je zo te lachen van de veren en wel. Goeiemorgen. Ah. Ja, het gaat over Chantal. Als ja. je Chantal volgt op VRT1. Het is nu zondag op televisie, maar intussen staat ook al helemaal op streams. Het tweede seizoen. Ja, mensen die het niet kennen, gaat over een West-Vlaamse flik. Chantal in het dorp Loveringem. speelt door Maaike Kafmeijer. Loveringem ja, bestaat ook echt, hè? Nee, nee, nee. Aba, maar ja, ik bedoel. Ja, maar in de serie. Het is Loreningen, dacht ik ja, Lorening, dat. Ja, het... Loreningen, maar Lorinkingen bestaat niet, hè? Ergens in de Westhoek. Ja. Nu, er is een nieuwe, heerlijke West-Vlaamse actrice. Dat is Patricia Cargbo, Die speelt de agent Felke de Bruyne. En die is er gewoon gezellig bij komen zitten, is aan het ontbijten. Goedemorgen dag, Patricia. Goedemorgen. Hoe is het? Goedemorgen. Goed? Ja? Het is nog wel een ochtendstem, maar. Dus het gaat wel goed met mij. Maar je hebt sowieso een soort grijnje dat is in de serie ook. Ja, ja, dat is waar, dat is zeker waar. Maar dus morgen is het helemaal zeep. Ja. <laughs> Leuk vanochtend radio. Nu, het beste moment, je hebt ook gekeken, hè, Kim. Ja, maar ik vind het niet leuk. Dus Peter van der Verre heeft Chantal al helemaal uh, gebinged. Oh, In mensen heeft tijd. Ik heb natuurlijk nog maar de eerste <lacht> aflevering gezien. Ja. En nu wilt hij dat de hele tijd spoilen tegen mij. Ik vind ik niet tof. Dus ook voor de luisteraars, mensen hebben het nog niet helemaal gezien. Nee. Dus Let op met spoilers. Ik kan nee. niet zeggen uh, wat er allemaal nee. gebeurt. Nee. Tegen ja, mij heb je het dus al wel gezegd. Ik vind het ook niet erg. Als mensen tegen mij het einde verklappen van iets, ik vind dat ook niet zo erg. Nee, maar jij niet. Nee, maar okay. je bent niet alleen, hè. Nee. Dat ja, is ook wel jammer, hè? Allee, om nu de spoiler al mee te... Ik, ik ga het niet zeggen, maar... Ja, maar er is echt wel een joekel van een... Oh, er is zo'n plot het Prachtig. Zo'n goede serie. Je hebt bijna zo... gehuild, heb je gezegd daarnet. Ja, ik heb een bepaald moment gehaald, maar als ik dat moet vertellen waarover, dan Nee, nee, dat kan nee, weer niet doen. Het beste moment zit eigenlijk al meteen in het begin. Jij speelt een stagiaire, Patricia. Ja, klopt. De eerste flik in Loveringen met een zwarte huidskleur. En dan vraagt de agent Kurt zich af waar je vandaan komt. En wat er dan komt, is heerlijk. Als je kan meekijken, zeker even doen. Uh, dit is het stukje. Ik je een keer terug vragen. Volz eigenlijk? Van Roeselare. Echt dacht, Ik wou natuurlijk niet dus zeggen met Roeselore, mooi accent. Het is Roeselare. Ja. Eddy, zit dat gelukkig aan de eerste is van Roeselore. <laughs> vond ik zo'n zo gemoment. Hoe belangrijk is die scène nu voor die reeks? Ah, ik vind dat ook een heerlijke scène zelf. Mm -hmm. Omdat de, het speelt met de verwachting van dat ik iets anders zou beantwoorden. En, alleen, en ook geestig dat personage die... Benoit speelt dan, dat is de acteur daar ook gewoon heel leutig op antwoord en dat je plots dan denkt ah, we dachten dat het over iets anders zou gaan, maar eigenlijk gaat het gewoon over dat West-Vlaamse en al die West-Vlaamse personages <lacht> en dat verschil ook in accenten en in klanken en ja, ik vind dat een heerlijk moment. Maar ik kan me voorstellen dat je die vraag ook in het echt soms krijgt. Ja. Reageer je dat op dezelfde manier? Um, ja, eigenlijk wel. Want ik ben ook zelf van Roeselaar. Ja. <lacht> dus dat letterlijk op dezelfde manier. Um, maar ik heb die vraag wel veel gehad als kind. en Nu is dat minder. Ook, ik woon nu in Brussel, dus dat is ook nog een verschil. Ja. Maar ik heb als kind die vraag wel vaak gehad. En dan was ik heel opstandig. En dan zei ik van <lacht> Ja, Je bent ontdekt door Matthias Hercu die het en ik geschreven ja. heeft. Ja, Hoe was het om het te spelen? Oh, heel fijn. Um, ja, ik ben super enthousiast erover. Maar het was, het was ook de eerste keer voor mij op zo'n set mm -hmm. en zoveel draaidagen. En dat is wel fijn om in zo'n zo omgeving te komen. Die, en ze hadden al het eerste seizoen gedraaid, dus iedereen kende elkaar al. Ja. Maar ik werd wel heel hartelijk ontvangen. En ook als het dan een keer niet ging of als ik het dan moeilijker had, um, dan hielpen die mij ook echt. En ja, ik ben. Ik ben heel dankbaar voor... Het zit, ja, het zit, zit fantastisch. Och, maar ik zou er zoveel over vertellen, maar je moet gewoon kijken natuurlijk. Maar vooral bij onze Patricia Kargbo die Felke de Bruine speelt in de reeks Chantal. Ja. De naam Felke, heb je die dan zelf mogen kiezen? Uh, nee, dat was uh, Matthias zijn masterbrein, die uh, mij de naam Felke de Bruine heeft gegeven voor mijn personage. Um, maar ik, ik versta het wel in de beschrijving van het is een felle en het is een... En de bruine dan ook om te spelen met... Ja, ja. Uh, al... Ja, dat komt ook snel aan bod. Hè? Dat je ja, maar... dan zo zegt, ja, daar hebben mijn adoptieouders niet over nagedacht. <laughs> maar Felke is, um, is dan een echte naam eigenlijk? Je bent van West-Vlaanderen ook. Ik ken het niet in West-Vlaanderen. Nooit. Nee, hebt elke, elke, maar ja. Felke heb ik... Ik had het zelf ook nog nooit. Ja, gehoord. hallo, je mag toch kiezen Hela. wat je wil. Tuurlijk, maar als er een Felke aan het luisteren is... We ja. kunnen met een echte Felke praten. Ja. kan op ja. de app van Radio 2. Ja. <laughs> Goed, er is ook... Ja, dat liedje van in het begin, dat, dat is gewoon ook een heel liedje. Moet eens luisteren. De kaart dus tot en tweeën, de zon is hint voor iedereen. Tussen vals en de plechten, tussen man en maat. Tussen vaderland en macho's, tussen praal en praat. Kijk een coboy uit naar het ook. Ja, het is van een vals. God de horses in bedwang. Wie op de is lang. Het is hier Jan en alle man. Het zijn kruiden en een kan. het is hier beter dan de rest. Het is hier het woeste wel de wasten. Smer je kiet naar het moschette, de teugels los de stal. Het is eten in een netzak en een vierkant bal. Kiet de veen een mijn torten doof, komt op de naar truntenklooi. Ze op tien uit de buizen. Ze wit vriezen drooi. Het kan hier al het kan hier. langer. Een overval op carnaval, tweeën zijn een de stal. We zitten er aan de mooie ja. Maïke Kafmeer ziekte dus, hè? Kan hier rol. Dat is uh, de soundtrack van Chantal. Dat is een volledig liedje. Je was even in paniek, hè, Patricia? Ja, omdat ik het zelf niet wist dat het een heel nummer was. Ja, ja Het, is, het ja. is een ding. Bij ons, Patricia Kargbo, die speelt de stagiaire Velke de Bruyne in Chantal. Hoe was het om met Mike Kafmeijer te spelen, trouwens? Ja, um, sowieso bewonder ik haar heel hard als een actrice. Dus dat was, ik was in het begin zowel zoals starstruck. Maar dat was al snel weg, omdat... Ja, zo staat zoveel, zodanig veel met elkaar op set. En ook omdat ik die stagiaire politieagent ben, ben ik zo ben ik zo altijd op de achtergrond bij Chantal en bewonder ik haar en wat dat ze doet. Uh -huh. um, ik weet ook wel nog een keer dat, dat ik het moeilijk had en dat, Cha uh, dat Maaike, Chantal, ja. hier, dat hij ook wel echt, zo, um, zo echt naar mij toe kwam om te zeggen, het komt goed, adem even. Praat gewoon tegen mij, eigenlijk, of dat je met je ma zo babbel. Ja. Met je vrienden zou ik En dan babbelen. komt dat goed, ja. Ja. We, zij had ook nog één, één ding dat ze zei: van, oh, ga het nooit vergeten. Luister even mee. Richard ja, wij zijn Patricia bij West-Vlaanderen. Patricia, als ik aan jou denk, dan denk ik altijd aan het moment dat we opgenomen hebben in de bureau. En waar jij met onze twee vrienden een dans moesten placeren. En dat heeft mij zo gelukkig gemaakt. Kijk, ik word er nog altijd warm van als ik eraan denk. Dus binnenkort, Vlaanderen, maak jullie kennis met Patricia, de Dancing Queen of West-Vlaanders. En ver door bouten. <laughs> Tot bijna kort, uh. In welke aflevering wordt er dan? Dat heb ik precies gemist. In um, vier of vijf. Hmm. Is dat is dan waar het al gebeurd is ook? Waar nee, nee, is, oh. nee, zeggen, nee, nee, nee, het is ervoor. Het is, ervoor. Het is ervoor, ja. Nee. Het, is, het is ergens in het begin van een aflevering. Een klein stukje. Oké, okay, wou je eigenlijk altijd al flik worden? <laughs> Niet altijd, maar ik heb dus als kind een periode gehad dat ik zo. Ik dacht van ja, ik wil politieagent worden. En dan knutselde ik zo van die badges. ken dat een Amerikaanse film? Ja, ja. Amokap ja. ja. Dus <laughs> ik heb dat zelf nog geknutseld. Het zat er alleen toen. Ja. Maar kijk. Goedemorgen, Vanessa Carlton. Ook een soort dolle flikker, zeg. Drie voor acht. Goedemorgen. downtown.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 Carrefour, Zeg, rode vruchten, wat zegt u dat? In de lucht gooien en opvangen in de mond zo. Oh. Lekker in de smoothie. Wel, tot dinsdag bij Carrefour. Onze rode vruchten voor maar 5 euro per twee bakjes. Ook op carrefour.be. Carrefour. We hebben allemaal recht op het beste. Goeie, goeie, goeiemorgen. Ik denk het wel hoor. Hoe klinkt het als we een acapella versie maken van Meteor? Pardon? Ja, straks nieuws. Elke dag, dag elk voor twee. Het is 8 uur via het nieuws krijg je vanmorgen van Charlotte Kroon. Goedemorgen. Veel jongeren nemen nog altijd onnodige risico's in het verkeer. En Union gaat naar de halve finale van de Belgische voetbalbeker. Jongeren tussen 12 en 18 nemen nog vaak onnodige risico's in het verkeer. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde bij 4000 jongeren. 1 op de 10 raakte in 2022 betrokken bij een verkeersongeval waarbij iemand naar de dokter of het ziekenhuis moest. En ze gebruiken vaak een hoofdtelefoon of smartphone op de fiets. Er zijn verschillende redenen voor dat risico gedrag, zegt Werner, de dobbeleer van VSV. De belangrijkste gedragsbepalers voor onveilig verkeersgedrag, dat is dat ze twijfelen over de veiligheid of de onveiligheid van bepaald gedrag. Dat ze er ook moeite mee hebben, dat ze het moeilijk vinden om dat te doen, maar vooral ook die druk uit de sociale omgeving, die groepsdruk van vrienden, die speelt bij jongeren natuurlijk zeer sterk mee.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 Vast is. Het is een lange strijd geweest om een aantal evidente verstrengingen door te voeren. Die leeftijd omhoog, 21 jaar, heel belangrijk voor de jeugd te beschermen, omdat die veel kwetsbaarder is om verslaafd te worden. Maar bijvoorbeeld ook een verbod op bonussen, want dat was een techniek om mensen te lokken of mensen die wilden stoppen met gokken, toch terug te trekken naar die websites. Dat zijn echt wel heel belangrijke stappen in strijd tegen hokverslaving. <middels> Op het kabinet van de Franstalige minister van Onderwijs, Desir, van de PS, zijn bij een huiszoeking eind vorig jaar 50 zakjes cocaïne gevonden. Dat meldt de woordvoerder van de minister. Een medewerker is een dag voor de huiszoeking opgepakt op verdenking van drugshandel. De medewerker is intussen ontslagen en er zouden geen verdere verdachten zijn in deze zaak. De NMBS zoekt dit jaar 1300 nieuwe medewerkers, onder meer 400 nieuwe treinbestuurders, maar ook treinbegeleiders, technici en veiligheidspersoneel. Er komen meer treinen, maar daar is dus ook meer personeel voor nodig. Lennart Vroman is treinbegeleider in opleiding en hij vindt het alvast een topjob. Ik heb altijd al een groot interesse gehad in de spoorwegen. Vanaf ik 18 jaar was, ben ik ook als jobstudent begonnen bij de spoorwegen. Dus dat was voor mij een beetje een natuurlijk gevolg om verder te gaan bij NMBS. Het is heel interessant, komt van alles tegen, maakt van alles mee... Um, dus ja, een, een positieve ervaring. En uh, dat elke dag anders is. Uh, je weet nooit hoe je dag er gaat uitzien zoals vandaag onze dag is helemaal omver gegooid. Maar dan maakt het ook leuk dat elke dag anders is. In de Amerikaanse staat Alabama is Kenneth Smith afgelopen nacht geëxecuteerd. De man zat al 35 jaar vast voor een huurmoord die hij pleegde. Hij is de eerste ter dood veroordeelde in de Verenigde Staten die met stikstof is geëxecuteerd. Twee jaar geleden overleefde hij al een eerste poging met gif. Vijf journalisten waren getuigen van die executie. En union gaat naar de halve finale van de Belgische voetbalbeker. Het won gisteravond van Albert. Anderlecht met 2-1. Anderlecht kapitein Jan Vertongen was zeer kritisch voor zijn ploeg. Die 2-0, uh, dat was even snikken. En daarna denk ik dat we gewoon ja, te laat uh, wat opportunistisch binnen spelen. Je weet tegen een laag blok of dat tegen 11 is. Of tegen 10 tegen of tegen 9. Je kan geen op één kansen bij de keeper krijgen. Je moet gewoon veel directer spelen. En daar begonnen we te laat mee omdat Anderlecht supporters met drinkbekers begonnen te gooien, werd de wedstrijd ook een tijd lang stilgelegd. Union speelt uiteindelijk de halve finale tegen Club Brugge. De andere halve finale gaat tussen KV Oostende en Antwerpen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Drie hondenkwekerijen in de Kempen van dezelfde eigenaar moeten dicht van minister Wijds, omdat de honden er slecht aan toe zijn. En het jeugdverblijfcentrum Hogeriele in Kastelee wordt het komende anderhalf jaar grondig gerenoveerd. Eerst Zwaar, bewolkt met regen, maar vanavond komen er opklaringen en zelfs wat zon. Het wordt maar liefst 11 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van 14 nieuws en hoor je ook straks hier om half negen is verlopen nog een beetje rot weer, maar het wordt beter sowieso. Mona, goedemorgen. Goedemorgen. De problemen kan je zien bij ons in de app van Radio 2, maar jij gaat het ons vertellen. Ja, en dan zie je dat er richting Brussel een hele dikke rode lijn staat op de E314. Tussen Tieltwingen en Rotselaar verlies je nu drie kwartier en dat komt te doorwerken. Enkel de linkerrijstrook is daar beschikbaar. Dan op de A12 naar Brussel in Wilrijk 10 minuten bij. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook en 20 minuten naar Brussel vanaf Semst. Nog 20 minuten langzamer rijden op de binnenring. ...rond Brussel, van Groot-Bijgaarde tot de werken in Vilvoorde... ...naar Antwerpen 20 minuten bij vanaf Massenhoven... ...en wat langzamer rijden richting Gent... ...dat doe je vanaf Erpenmeren en op de E17... ...vanaf het parkeerterrein in Nazareth. Minimax. minimax, de wateronthaarder zonder elektriciteit. Als je nog niet goed wakker bent, dan dit Van Halen en John. ...dat is de vrijdagochtend. Goedemorgen. Goedemorgen Peter en Kim. Radio 2. Me down. You got it tough. I seen the toughest soon. Dat zeg je ze dan in West-Vlaanderen, toch? Spreek maar wel, hè? Klopt dat? Kijk even naar Patricia. Ja, hè. Goedemorgen, je vrijdag begint. Ja, dat zou ook mooi geweest zijn. Het is vandaag vrijdag 26 januari. Regen en win, maar het weekend wordt beter. Dat heeft Sabine beloofd. En hier en daar zie ik al opklaringen. Dus dat is mooi. Zo. Wat een goed nieuws. Het wordt het weekend van Luc Appermond. Kan hij? Je gaat morgenavond naar de Castaars, de nieuwe mediaprijzen, Kim. Ik hoop dat ik het live kan meemaken dat Luc een kastaar krijgt. Want hij verdient het echt hè, na zo'n carrière. Dus ja, ik met hem mee. Ja, met de radioshow De Zoete Inval op Radio 2. En als hij wint, dan krijgen 10 luisteraars maandag een echte Luc en Bart-rabarbertaart. Maar bij ons nog altijd de West-Vlaamse actrice Patricia Kargbo die Velke de Bruyne speelt, stagiaire in Chantal. Nu zondagavond op VRT1. Er kwam nog een belangrijke vraag binnen van Jurgen. Jurgen wil heel graag iets weten. Uh, die, die vraagt, ja, waar kan je dat liedje van Maike Kaffmeijer uh, ergens vinden? Want hij kan het nergens vinden en hij wil er graag een keer op losgaan. Ja, dit hè. Dat is zo het begin van Chantal. Ja, is het en Jok. Ah, wel, er is goed nieuws, Jurgen. Gisteren heeft Maike bij onze collega's van Radio 2 West-Vlaanderen gezegd dat dat volledig uitkomt volgende week. Dus uh, kan er helemaal op gaan. Patricia, hier mag je ook even onpopulair zijn. Ja. Mijn gedachte. Een gedachte waar iedereen een vaste mening over heeft. Wat is jouw gedachte vanmorgen, Patricia? Mijn gedachte vanmorgen is dat het origineel altijd beter is dan de spin-off. Het origineel is altijd beter dan de spin-off. Leg uit. Um, en ik vind dat dus niet, hè? dat het origineel altijd beter is is dan de spin. Je wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Oei, dit is verwarrend. Je bedoelt? Je bedoelt ja. Nee, dus mensen zeggen altijd, Ik kat duidelijk uitleggen. Ja. Mensen zeggen altijd, het origineel is toch altijd beter dan de spin-off. Ja. Maar dat vind ik dus niet. Ah. Dus het origineel is niet altijd beter. Ja, Wie is dat. Want ik, ben ja, het niet. ik vond dat nu bij Dertigers wel hoor. Nee, sorry. sorry. <laughs> oh, nee. Maar bij Chantal is het zo. Chantal is eigenlijk een spin-off van ja. Eigen Kweek. Ja, klopt. En dan denk ik, ik, ik vind Chantal heel fijn. En Eigen Kweek was ook goed, hè, pas op. Maar het, je hoeft het ook niet altijd met elkaar te vergelijken. En daar heb ik mij nog dingen, bijvoorbeeld Better Call Saul. Die een spin-off is van Breaking Bad. Ja. Dan denk ik, ja, dat is niet per se slechter als het zelfs niet beter is. En ik heb, uh, ja, uh, Berk al -Sol, als je dat wil zien, zit is op Netflix, denk ik. Breaking Bad ging over uh, Walter, geweldige Walter, die dan ja. drugs maakte als chemieleraar. Ik heb uh, ja, Berkeley Call-Sol nooit gezien, dat ging over een advocaat dan. Ik vond het wel heel goed. Nee, advocaat. maar, ja, wel, ik heb net hetzelfde als jij gedaan en na de eerste aflevering van uh, Berkeley al Sol kon ik daar niet in komen. Ik kwam er niet in. Ja. Maar hij heeft toch zo, uh, Joey uit Friends, Matt Leblanc, die heeft toch ook een spin-off gekregen? Heeft dat gewerkt? Dat waarschijnlijk niet. En ik zeg ook niet dat het altijd beter is. Hè. Maar ik denk gewoon dat we soms moeten openstaan voor personages die wel een eigen verhaal krijgen. Is er ooit van FC de Kampioenen een spin-off gemaakt, bijvoorbeeld? Dat zou toch geweldig zijn? Oh, met DDT. Ja, Boma en DDT die dan samen iets doen, dat zou toch fantastisch zijn? Kunnen we niet op zoek gaan naar reeksen waar ze dringend een spin-off moeten van maken? Ja, misschien wel. Maar ik denk dat er misschien in de strips wel een spin-off daarvan is. Ik ben het niet zeker. Ja, er in de straps van heeft ze de kampioenen hadden. Dat er in de strepreeks daar een spin-off van is. Ah, jawel. Er is ooit volgens mij um, van Markske is er een spin-off gemaakt, dacht ik. Ah, ja. Dat maar weet goed, het, niet meer. Uh, het is heel ingewikkeld. Maar jouw gedacht is dus... Het origineel is niet altijd beter dan de spin-off. Correct. Zie zo. Ben <lacht> je gerust in de discussie en geef ons goede tips waar een goede spin off zitten. Bo... Maandag dan komt Joris van Meteor en hij gaat een a cappella versie doen van deze hit. Samen met Babette heeft hij die gedaan, maar hoe klinkt dat als het alleen met stemmen gebeurt, dus zonder instrumenten? Dat horen en zie je nu maandag in Goedemorgenmorgen 13 over Wij waren de belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de aller allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde.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 Allerlaatste meter Of wordt het ooit weer beter We schrijven nooit meer Ik zie graag Nee we lachen niet meer als toen Zijn we dan toch niet die 1 op een miljoen? 1 op een miljoen meteoren en Babette. Maandag hoor en zie je hoe dat klinkt als we alleen maar stemmen gebruiken. Bij ons, is altijd Patricia Kargbo speelt stagiaire Felke de Bruyne, in de Inderik Chantal, zondagavond op VRT1. Met een heel helder gedacht. En dat was Felke, uh, Patricia. Dat is ook de merde. Hoeveel, hoeveel keer zeggen ze dan Felke tegen jou op straat? Nog niet. Nee, wacht maar. Misschien ook best ja. met een ja. microfoon. Maar jouw al gedacht was: nog niet. Uh, het origineel is niet altijd beter dan de spin-off. Want Chantal is een spin-off van eigen kweek. Ook zeer goed. Maar Chantal is misschien, misschien wel net wat beter. Ja, toch? Kaal, je mag dat zeggen. Jij speelt erin. Ja. Kom reacties binnen. Marian Alioua zegt... Joey, de spin-off van Friends, was niet goed. Maar Chantal was heel goed. Young Sheldon, spin-off van de Big Bang Theory. Anders, maar ook goed. Dus ik denk dat de moraal van het verhaal is. Soms is het beter, soms niet. Kai van Langendonk zegt... Ah, die spin-off van FC De kampioenen met Markske, dat heette Vertongen en Co., de strip, blijkbaar. Oh, Vertongen ko. Geen idee. Van Postbus X was er blijkbaar ook een spin-off. Nee, nee, nee. Postbus X Af was een spin-off van de topserie Merlina. Merlina, ah. voor de mensen die dat niet kennen, jij kijkt echt werkelijk... Nee, dat nee. is van voor mijn tijd. Worst. Merlina was een detectivebureau met uh, onder andere Waterman. Die werd gespeeld door... Uh, Paul... Ricoeur. Paul Ricoeur. Ja, Paul Ricoeur, die heette oh. Polycarpus Tak. En dan, ja, die, die zochten altijd uh, zaken uit. En die, die was ook... aan het was beter dan nu klinkt hoor. Ja. Ja. Dat is het De, para... vinden, hè? De parafix was een paraplu waar je mensen gewoon, kom mee stilzetten. En dan hebben ze Postbus X gemaakt. En Postbus X was een soort, ja, spin-off. Felix deed daarin mee, kwam die? Felix Haantjes. Ja. Ja, inderdaad. Nee. Allee, het uh, ja. was een spin-off. Klinkt best absurd, maar... Het was het eigenlijk in de jaren 80 ook wel goed. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord... En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week door Riebe van Gucht en zijn vrienden. Morgen zijn we er weer. West-Vlaanderen boven met Mike Kafmeijer in Oostende als weekwatcher. En Berre komt live optreden. Tot dan. Radio 2 Weekwatchers. Live vanuit de Venetiaanse gaanderijen in Oostende. Zaterdag om 8 uur op Radio 2. In Bijmo gaat low, low, low, low.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 De prijzen die gaan low, low, low, low. Nu solde bij Impermo. Vinyltegels met handig kliksysteem aan 16,99 euro per vierkante meter. En keramisch parket aan 14,99 euro. Tegels, nachtuursteen, parket. Impermo. Goedemorgen, morgen. Je non me la storia weet het niet. De wereld is een grote wereld. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet Ricordi la volta che ti cantai, fu subito benino, Ti dico una cosa, se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te. En die per Che non passa con gli anni, me niet meer gaan. Laat me niet meer gaan. che me niet meer gaan. me me i ne più bella cosa Van eros ramazzotti grazie ne Ja, heerlijk toch, een beetje de Ik vond dat je het zo mooi is. Goeiemorgen, Più bella cosa. Nee. Ero stramazzotti. Ah, mooi. Ja, ik doe hm. maar iets hoor. Maar goed, het is vijf voor half negen bij ons. Patricia, die Felke speelt in Chantal. En wat was jouw gedachte ook alweer, Patricia Carbo? Het origineel is niet altijd beter dan de spin-off. Chantal, spin-off van eigen kweek. Je haalt daar één personage uit. Maakt een compleet nieuwe reeks. Jan Smet uit Tienen. Wat vond jij een goede spin-off? Jan, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, wat vond jij een goede spin-off? De uh, ferry, de ferry, de ferry. Ferry ja. van undercover, ja. juist. Zeer straf. Ja, inderdaad heel straf. Ja, bijna. Maar wel Tom Waas is altijd beter, dus undercover was net iets beter. Maar inderdaad een goeie. Hoeveel keer heb je het gezien, Jan? Ik heb hem drie keer jammer. Oh, wow. wow. En loopt het altijd hetzelfde af? <laughs> Stel je voor. Goedemorgen. Jeroen kolen uit Knokkenijst. Goedemorgen, goedemorgen. Bon, we waren net bezig over Postbus X. Uh, Patricia, je zag het echt niet meer, van je wist niet wat het was zelfs. Maar het gaat nog verder: want Jeroen kolen legt nog eens uit. Hoe zat het precies met de spin-off van Postbus X? Hey, ik dacht dat we eerst Merline hadden, ja. en dan om de spin-off Postbush X, en ja. dan uh, om Interflix, dacht oh. ik. Dat was ook met Felix Schaantjes en met Paul. Ja, de spin-off van de spin-off? Ja, maar die Paul Ricourt, het, het, wordt, het wordt nog erger. Dus voor Merlina, euh, lieve luisteraar, waren er de opkopers. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja, ja. ja. En de opkopers Stop. was een reeks over een opkoper. En dat was Paul Ricourt speelde die opkoper. En dus op een bepaald moment verliest hij zijn job en dan wordt hij de detective. En dan kwam Merlina. Echt geblieft. Dus wacht, dus er is een spin-off van de spin-off van de spin-off ja. van het origineel: Dadde. Waanzin, hè? Je was me wel even kwijt, maar ik ja, ben terug mee. Ja, ja, zie ook. Ik niet helemaal, maar... <laughs> nee, probleem. Kijk. Dankjewel Jeroen. Fijne ochtend, man. Heel probleem. Goedemorgen. Oh, no. Zondagavond gaan we kijken natuurlijk naar Chantal op VRT1. Enig idee wat er met Velke gebeurt in die aflevering van zondagavond? Um, ik denk dat hij echt uh, begint te onderzoeken. En naar ja. haar computer en. Ja, maar dat is goed. Jij bent heel goed met computers werk in de, de reeks. reeks? Ja. ja, in de reeks. In ah ja, in de tech dus <laughs> niet. Patricia Cargbo dankjewel dat je er was. Heel fijn. En we gaan allemaal kijken of we nu al volledig te zien op streams natuurlijk. Dit is Tromai. Allo, allemaal. Goeiemorgen.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 Girl Nu toe nog altijd een recordhouderding met 21 Mia's, Stromae. la ondanks. Het is exact half negen, Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen, de regels voor gokken worden opnieuw strenger. Gokreclame zal nog meer beperkt worden. Om te gokken moet je dan ook minstens 21 jaar zijn. Maar de regels gelden niet voor de nationale loterij. En dat leidt tot kritiek bij onder meer NVA en Vlaams Belang. En op de Australian Open Tennis is de tienvoudig winnaar Novak Djokovic uitgeschakeld in de halve finales. Hij verloor in vier sets van de Italiaan Yannick Sinner. Het is pas de eerste keer sinds 2017 dat Djokovic zich niet plaatst voor de finale van de Australian Open. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Kristelmarië. Drie hondenkwekerijen in de Kempen van dezelfde eigenaar moeten sluiten. Dat heeft Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Wijts beslist. Het gaat om twee kwekerijen in Oud-Turnhout en één in Weelde. Bij inspecties van de dienst Dierenwelzijn en de politie bleek dat de honden er leven in slechte hygiënische omstandigheden. Minister Bendijt. Daarom over kleine zaken, maar ook over grotere problemen. Bijvoorbeeld vuile eetbakken, vuil drinkwater, onvoldoende medische verzorging. Ook de registratie van de honden was niet naar behoren. Verschillende honden ook met vlooien, met tandsteen, met huidletsels. En dat zijn overtredingen die bij herhaling zijn vastgesteld geworden. En wie niet horen wil, die moet maar voelen. We hebben vastgesteld dat de kweker uiteindelijk niet reageerde op alle suggesties en op alle vaststellingen. En daarom mag de kweker dus Twee jaar lang geen kwekerij meer uitbaten. Hij moet tegen 15 april een oplossing vinden voor een vijfhonderdtal uh, honden. Anders worden ze in beslag genomen. Vorig jaar zijn in de provincie Antwerpen 121 PV's opgesteld... ...voor zogenaamde helpdeskfraude... ...waarbij criminelen zich onder meer voor bankbedienden uitgeven... ...om geld te kunnen stelen van hun slachtoffers. Zo is een Nederlander van 19 onlangs nog aangehouden... ...omdat hij een vrouw van 83 uit Stabroek heeft opgelicht... ...voor meer dan 5500 euro. Hij kwam haar bankkaart thuis doorknippen... ...maar liet de chip intact, zodat hij nog geld kon gaan afhalen. Het gebeurt wel vaker dan de 121 feiten van vorig jaar, vertelt Christophe Aert van het Antwerps Parket. Alle feiten waarbij een poging is geweest... of waarbij op tijd de rekeningen geblokkeerd konden worden... Uh horen zelfs nog niet tot, tot die cijfers. En dat betekent toch dat er heel veel mensen benadeeld worden, heel veel slachtoffers zijn en dus dat er ook nog nood is aan uh, ja, sensibilisering en om uh, ja, mensen zich uh, bewust te maken dat uh, deze feiten nog steeds uh, plaatsvinden. En het jeugdverblijfcentrum Hoge Riele in Kasterlee wordt het komende anderhalf jaar grondig gerenoveerd. Een achttal gebouwen op het natuurdomein zullen vernieuwd worden en ook de centrale middenweg wordt helemaal heraangelegd. De focus ligt op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 De problemen op de weg maar. Mona, goedemorgen. Goedemorgen. Richting Brussel, daar schuif je nu nog drie kwartier aan op de E314 tussen Tieltwingen en Roodselaar. Doorwerken is enkel de linkerrijstrook beschikbaar. Dan op de A12 naar Brussel, goed uitkijken in Wilrijk. Daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Tien minuten verlies je daar. En op de E19 twintig minuten vanaf Semst. Twintig minuten langzamer rijden, dat doe je ook op de binnenring rond Brussel. Van Groot tot de werken in Vilvoorde. Op de buitenring, wat trager rijden van water. Tot ter vuren. Veel rijden richting Antwerpen met een kwartier bij vanaf Randst. Dan is er wat hinder op de E313 richting Lummen in Herentals Oost. Want daar staat een defect voertuig op de afrit en die is gedeeltelijk versperd. En richting Gent schuift je nog 20 minuten aan op de E17 vanaf Deinsen. Regen, wind of sneeuw? Ga gerust op weg met Toering. Bon, ik heb even je aandacht. Wij hebben zo'n mooi nieuws. Je gaat zeggen van. De vrijdag. En wel, ik ben blij dat ik geluisterd heb. Echt waar. Het gebeurt allemaal over een minuutje of tien. Maar ik zweer het je, je gaat het leuk vinden. Bij Eliza Westheer kiezen we voor het Spanje-weg van de Massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca. Boek jouw vakantie op elizawestheer.be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 En de laagste all-in-prijs voor je nieuwe keuken.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 de laatste naar de zon boeken. Subito. Happy go lucky. Speel op nationale nationaleloterij.be of in je verkooppunt. Radio 2. Goeiemorgen morgen. Peter en Kim. Alle schippers, ik was jaloers op alle schippers na Platilde. Terwijl mijn broers met me lachten, zat ik op haar te wachten. Ik wou haar alles, alles geven. Al mijn geld en als het moest mijn jongen leven. Onze romance was erg kort. Ze liet me staan voor Axel Moor Ik was verliefd. met het blonde haar ik was Heeftig op Chris Lomme. En Chris Lomme, die was hier een tijd geleden. We hebben daar samen een podcast mee opgenomen. Peter van den Veijren en de Zandloper, waar ze vertelt over haar leven. En het is echt zo indrukwekkend. Die heeft zo'n rijke carrière gehad. Heel straf. Kan je nog altijd herbeluisteren op VRT Max. Fans van de Kreuners, je had het geweldig vinden dit weekend. Want het is kreuners weekend op Radio 2. Wil je een album winnen? Ga dan nu naar radio2.be, klik door op de neus van Walter Grootaars. deel je drie lievelingssongs van de Kreuners en luister goed naar DJ Karemijnen. straks om één uur al hier bij ons. Ja, trouwens, Karemijnen had ook een berichtje gestuurd over spin-offs. Karemijnen zit ook in onze app en ik vond dat ze een heel grappig berichtje had gestuurd. De Vrultjes vind ik wel een goede spin-off van Samson en Gert. Hoe je ziet dat Gertje eindelijk Marlène is kunnen vergeten. Een eigen leven heeft opgebouwd en een nieuw huis heeft waar de bel het wel doet. Ah, oh, schitterend, ja. Lieve luisteraar, zet hem nu maar een beetje luider. Kom misschien een beetje dichter bij de radio en de televisie, want er is zo'n mooi nieuws van onze Weerman Bram. Ja, hoor. Goedemorgen, weer, man Bram. Goedemorgen, dag Peter, dag Kim. Eerst en vooral toch belangrijk, proficiat met het Peterschap. Van uh, ja, kom op tegen kanker. Dat is belangrijk. Daar ja. gaan we het straks ja. even over hebben. Maar mm -hmm. het beste nieuws, dat mag jij zelf delen met al onze luisteraars en kijkers. Ja, uh, ik word opnieuw papa. Ja! Ah. Ja, leuk, hè? Ah, ja, heel ja, ja, ja, ja. Ah, heerlijk. Want je hebt er al eentje. Hoe gaat het daarmee om mee te beginnen? Uh, heel goed. Ons Flore is, is echt, uh, echt een schatje. Die is op dit moment een, een jaar en acht maanden oud. Uh, ze begint een eigen willetje te krijgen. Maar, maar het is, is zo'n fijn meisje. Ik ben er, ben er zo graag bij. Ik vertrek morgen voor twaalf dagen op reis. Alleen, zonder haar. En, ja, en ik weet nog niet hoe, ja of ik het ga, ga overleven op dat vlak. Maar ja. Ah, je laat, ja. En je laat ook een zwangere vrouw achter, Bram. Ja, ja oké. Okay, maar we zijn uitgerekend voor eind mei, dus dat oh. valt nog wel, nog wel mee. Ja, zeg, ze Bram. Nog goed aan. Flore is, is, is hier een keer te gast geweest uh, mm -hmm. in de Ochtendshow. Ga je met je nieuwe baby ook een keer komen? Ja, dat gaat er zeker wel eens van komen. Hè. Oh, ja, dat vond ik heel leuk. Weerman Bram, wacht eens. Je gaat eind mei is het uitgerekend. Dat mm -hmm. is ongeveer de periode van de duizend kilometer van Kom op tegen Kanker. Oh, ja. ja, maar ja, ja. Ik heb dus exact, exact hetzelfde voor gehad. Mijn zoon was uitgerekend voor uh, ja, eind mei. En dat was dus het weekend van Kom op tegen Kanker en... Uh, ik kapoen. Plots werd ik uit de koers gehaald. Hoe ga jij het regelen? Goh, Peter, ik heb daar nachtmerries over. Echt waar, we, we hadden het gisteren, tijdens het kick-off-evenement van de duizend kilometer ook over jou. Hè, dat dat inderdaad effectief een keertje is gebeurd. Jij was toen in Antwerpen, denk ik. Hey, Katja, dus dat valt het, was, dan, het was in ja? Beveren. Het was niet zo ver van de ah, Temse, dus dat viel mee. Ja. ja, wel, het internationale peloton, dat ga ik begeleiden dus. Oh. Dat, ja, dat vertrekt in Ossie, dat gaat naar Rijms, de oh. Champagne Champagnestreek door en zo. Het verste punt is ik heb het even uitgerekend, ik denk een vijf uur rijden met de auto. Maar, maar ja, er staat dus wel een auto in stand-by, uh, voor moest het, uh, het zover zijn. Maar jij werd ja. toch ook onder begeleiding gebracht? Ja, ja, ja, ja daar is het. er was plots een, een zwaantje. Ik ben ook onder begeleiding naar het ziekenhuis gebracht, maar dat was allemaal niet zover. Ze maar, moet je geen stand-by helikopter regelen dan, Bram? Oh, als jij dat kan regelen, heel graag. Maar he. nee, nee, we gaan ervan uit dat alles vlot verloopt, zoals bij de vorige zwangerschap. En, en, en ja, dat, ze, dat ze niet te vroeg de wereld komt. Jongen of meisjes? Ah, is de meisje opnieuw? Het is een meisje, ja. Oh, Oké, okay. een nieuwe Opla. meisje. Zie je ja, zo. Ja, Girls daddy, he. twee meisjes, alleen drie vrouwen in huis. Uh, ja. ja, dat ga ik ook nog moeten Three zien. Daddy's Little Girls. Ja, ja, wel, ja. Nu, ja, ja. peren gaat maar, eens in, kamerad. Maar en dat gaat ja. geld kosten. <laughs> Peter? Ja, ja. Hij gaat zoveel moeten luisteren naar al die wilde verhalen. Weerman Bram. Ja, maar Bram. meisjes zijn zo leuk. Ja. Krijgt een meisje, of jullie krijgen een meisje, eind mei uitgerekend. Heel veel succes ermee. En Dank goed wel. koersen daar, hè, zeg. Ja, dat ga ik doen. Ik moet beginnen trainen, hè, want het weer is nog niet fantastisch geweest tot nu toe om te gaan fietsen. Ik ben eergisteren een keertje geweest bij 5 à 6 Beaufort en uh, ja, het, zag er, het zag er niet goed uit qua conditie en qua benen. ja maar dat is allemaal niks, ja. jongen. Dat vader worden, dat is heel Ja, goed. wel. Mijn, mijn vrouw is dus haar, haar, haar, noemt dat, haar bekkenbodemspieren aan het trainen om dat kindje zo lang mogelijk op te houden en, en ik train daarnaast dan op de rollen uh, om de uh, duizend kilometer te kunnen gaan doen. Ja. Komt goed. En om in de sfeer te blijven, Milking met Walk on Water. Als het niet bereikt. Goeiemorgen. Ja, inderdaad. There was a time when nothing would last. There was a time I held on to the past. I would walk on walk. Sardou wordt 77 vandaag terre brûlé au vent des landes de pierre au tout des lacs c'est pour les vivants un peu d'enfer Le Connemara Des nuages noirs Qui viennent du nord Colorent la terre Les lacs, les rivières C'est le décor Du Connemara Au printemps suivant Le ciel irlandais Paix, Marine a plongé nu dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit Je suis catholique. Marine aussi, l'église en granit de l'Imérique. Marine a dit Oui, De type Harry, Barry Connolly et de Galway ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connolly, les Connolly, les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 the 10 Ja, er zijn mensen aan het meekijken in de app van Radio 2 live op VRT1. Hoe Xavier ja. Taverne zich bijna begraafd in zijn koptelefoon. Goedemorgen morgen. Is nieuw een trip, de Condimaga? Dat zou niemand zijn trip moeten zijn. Wat een gedachte is dat. Dat is een gedachte. ja. Een kopzong toch. Dat moet geschrapt worden uit elke playlist van elk trouwfeest. Vertel. Dat is alleen om je mond af te vegen en niet om mee te staan zwaaien. Dat haalt elk feest naar beneden. Als dat gedraaid wordt op een feest, dan ga ik plassen. Op die servietten. Als het kan. <lacht> maar goed, we wijken af natuurlijk, want het is weekend bij Radio 2. Zometeen win-win gaan we het over hebben, maar uh, morgen vroeg word je wakker met de Wake Watchers, met Ruben van Gucht en al zijn vrienden live vanuit de Venetiaanse... hoofd. de Venetiaanse gaan in Oostende. Zeker. Berre speelt live en er is een heerlijke gast Maaike Kafmeijer en die heeft net een spraakbericht gestuurd, even mee luisteren Hey Peter, Kim en Charlotte, Maaike hier hè, Maaike Kafmeijer, ik ga morgen dus op een ontiegelijk uur naar Ruben in de Weekwatchers en daar zullen we het hebben over nostalgie en hoogtevrees, maar zeg, wisten jullie dat Doremi, Zonnekind en Zonneland gewoon ophouden te bestaan? Ja Weten jullie hoeveel Sinterklazen en Paaskiekjes, ik heb geknutseld uit die boekjes, hoeveel verhaal als ik daarin heb gelezen, als ik eraan denk... dan riek ik direct weer de geur van Wasco. En dat kan me voor altijd teleur. <lacht> <lacht> Morgen meer Mike Kafmeijer in de Weekwatchers. En zo meteen win-win. Het gaat over Fiber. Fiberklaar. Ja, of zoals mensen die naar du Connemara luisteren zeggen, Fiber. Um, Glasvezel wordt het ook wel genoemd. Dat is eigenlijk de overkoepelende naam. En je kan dat zowel bij Proximus als bij Telenet krijgen. Dat is voor supersnel internet. <lacht> Zijn Charlotte kwijt? Charlotte blijft erin. Ja, Charlotte. Sorry. Sorry. Het is bijna weekend, jongens. Ja. Maar we gaan het toch nog daarover hebben. Want die Fiberklaarbus. Dat is een bedrijf van Proximus, die rijden door de straat komen aanbellen. Mogen we dat bij je binnenleggen? Dat kost niks. Maar heel veel mensen hebben daar toch vragen bij. Mogen we die wel binnenlaten? Is het inderdaad gratis? En er was ook iemand bij wie ineens in de gevel werd geboord, zonder oh. dat hij dat wist. Kijk, die maar verhalen... dat is een beschermde gevel. Zometeen bij Win-Win. Veel plezier en prettig weekend.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 is geschikt voor elke ruimte in heel West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen en Antwerpen Plameco plafonds. Morgen mooier wonen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 Klinkbad, ja en zo'n dan... een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 Zoek het niet te ver. Kies voor STR. Gaat in het begin van het nieuwe jaar jouw autohard ook altijd sneller kloppen? Je wil gaan kiezen en de beste deals niet uit het oog verliezen? Kom dan naar een van de 35 Hedin Automotive showrooms. En ontdek al onze vertrouwde, maar ook onze verrassend nieuwe merken. Tijdens de Hedin Autovest maanden. Al onze merken geven u onvoorwaardelijk de allerbeste voorwaarden. Meer info op hedinautomotive.be Hedin Automotive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 Het gaat over supersnel internet zo meteen. Proxybus noemt het fiber, telenet, glasvezel, maar wat ze wel gemeen hebben is dat er veel vragen over zijn. Elke dag, dag voor twee.